Want als u nu twee van die goed ventilerende Alping matrassen aanschaft... krijgt u de tweede voor de halve prijs. Dus ga snel naar uw Alping dealer. Of kijk op alping.nl. Alping Nights. Better Days.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 Of stap meteen over naar UPC alles in 1 XL en ga bijvoorbeeld van 25 naar 60 MB internet voor maar 10 euro extra per maand. Kijk voor alle XL aanbiedingen op upc.nl. Als je van muziek houdt, dan luister naar 3FM, Serious Radio. Wat, waar ben je mee bezig, man? Kom op, man! Hier, de Au. enige echte! zo! Gerrit en Michiel, dat weekend in is nu ook te koop voor 45 eurocentjes. Maar als je mij er even op wil horen spelen, betaal je nou 15 cent extra. Ik speel een flikje van de set voor je. Komt ie dan! Is dat 18? Ja! Ja! Ga, gast! Wat, wat de fuck ben je aan het doen? Wat, waar ben je mee bezig? Ja, wat was <tieft> dag. Ik zit hier lekker, ik heb allemaal spulletjes van de Stekstra Weekend jongens. Ik heb hier zelfs nog een, een, een enorme pallet aan strooifoto's van de heren DJ's liggen. Ja, ik Ed heb een snorretje bij het stekster, stekdom, <tieft> gast, Weekend luister, op. Het is fucking 9 april, vrijdag 9 april. Uh, even te zagen nu, we gaan inspreken. Kom op, even luisteren. Ik ben hier de producer. Op zo hoor jij erin spreken nu. Als je van muziek houdt... Ja, ik heb zo'n leuk op Hans weekend getekend van de... Flikrommetje, snorretje, kom op, even inspreken nee. okay. Alsjeblieft. Oké, okay. even een klein slokje, dan valt. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. Hey, Lally! Sextra, weekend! Met Giel Sextra, volgend weekend! Van een Let you down Oh, ik zou wel een biertje lusten. Een klein biertje dan. What do you want from me? Bonnie! Adam, Adam Lam. God, ik vind die Bonnie ook steeds uitbunnen geworden. Hè? Goed. Adam baby. En. Uh, what do you want from me? Ben je een lambicht? je? Annie. Oh, Annie. Ik heb je zo gemist, Annie. Ik jou ook eigenlijk wel. Yeah. Ja. Het is. Um... Het, het is een, een, een week geleden dat, dat extra Weekend er was omdat ik er niet was. Dus het was het, uh, met iemand anders. Hallo, iemand anders. Hallo. Gewoon leuk, iemand anders is er ook. Ja, voor de zekerheid. Je, je weet maar nooit of ik... Uh, ben ik veel. Neerstoort. Ja. Hij hoorde. heeft zijn koptelefoon ook meegenomen. Lief, Just hè. in oh, ik dacht dat het zijn haar was, joh. Ja. Voor ja. standaard, hè. Morgen de hele koptelefoon met shampoo ingesmeerd. gesmeerd. Lekker even. Anti-roos. Ja, hoor. Ah, nee, het is uh, fijn om weer te zijn. Dankjewel uh, nou, weer. Welkom bij Facebook. Het gevoelsmatig is het namelijk voor mij echt maanden geleden ofzo. Weet je wat het is? Retor! Waar heb je het over? De uitzending van nou, een seks... Ik, ik, ja, nee. Oh, de uitzending. Ja! Oh. Ja, gevoelsmatig hè. Maar oh, dat is we, het ook weer extra lekker. We hebben vaak een uitzending naar seks hoor. Welkom mijn Facebook. Retor! Hoe begin je dat nou, Bicht? Ja, ik heb op dit moment toch liever, dame, ik jouw mond vol tanden. <laughs> Au. <laughs> <laughs> heb je je mond vol tanden weer Ja, weet ik wel. Als ik mocht kiezen, kost ik uh, kost ik tanden. Zeefff. Hey. Zo, hè. Nou, nou. Voordat we ook maar iets zeggen, ver, verder gaan, laat ik het zo zeggen. Yeah. Before we go any further. Yes. Waarom heeft een Gerard Ekdom over hem daar? Wat krijgen we nou? Zit jij in mijn garderobe tegenwoordig, Chibbert Jibbsma? Ik uh, ben vanmorgen tussen 10 en 12 toen jij een uitzending had hier. Ben ik naar jouw huis gegaan. God non you. Heb ik jouw garderobekast opengetrokken. Heb ik vier bloesjes geleend voor komend weekend. Ik heb wat feestjes. En vanavond is het eerste feestje. Dus ja, ik moet er goed uitzien. Dan Kijk, ga je ook gesmiend als mij dan. Doe je, je je nieuwe huizenuniform aan. Ja, ja. En dan zeg je af en toe, die lucht! Ja, één en klaar. Eén voordeel, Gerard. Op het moment dat uh, Chibbetjesma stiekem je huis binnendringt, kun je er zeker van zijn dat het enige dat opengetrokken wordt, jouw kledingkast is. <tie> maar de vraag is wat er... oh, oh, oh, oh, oh, oh. Die is erachter. Die is al. Oh, oh. Maar goed, zullen we daar even wat anders opentrekken nu? <tie> ja, nou, we zullen maar dan denk je van. Hier blijft hij. Papillon. Editors, Papillon. Papillon. Ja, het is uh, extra weekend voor vrijdag 9 april 2010. Vliegen tijd, hè? Naar 9 nee, april. Man, en nog steeds 13 graden buiten. Ik, uh, ja, een klein geheimje, maar we hebben een draaiboek. Wij? Wij. Jij wel. En ik, uh, ik blaad oh. het even tussendoor. En er staat een, uh, een kleine reminder onderaan de informatie over de gast. Informatie over Denk de gast? Denk eraan om ze te vragen voor het extra weekend bowling ternooi. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon over uh, een maandje of vier... Ja, Fijn, nou ja, nou, ik wilde eigenlijk vanavond met jullie overleggen. Dat wilde ik eigenlijk in de backstage-uitzending doen. Dat oh, prima. Zeggen... In dat geval. Oh. Nu eerst... Uh. met je penis in het buitenland gezeten, nou, Veenstra. Nee, nou, ik had ook mijn armen bij me en, en mijn benen. Die en arme nee. benen. En armen. Maar ja, ik, ik, ik kan hem niet thuisgelaten. Ik kan ik niet ontkennen. Nee, hè? Ik had uh, mijn penis bij me. je zat bij een lekkere, lekkere pik, uh, Sar. Heeft u eens, uh, iets aan te geven? Oh. Zo, <lacht> flat. Maar was dat leuk, jongen? Heb je het een was leuke tijd gehad? Ja. ja, het was echt fantastisch. Het was... Um, um, wat we dus hebben gedaan is... Uh, in, in de zomer komt de derde Toy Story film uit. En, um, ik had er om... ook niet over moeten beginnen. Ook. Ik denk nee, gewoon, het is nee, een sociale vraag. Ik, ik, heb er ik geen trek een beerpunt over <laughs> <laughs> Het is toch verschrikkelijk. Dat okay. is een halve zin. Dan ga verder. Mag ik er mag ik ja, drie voor? Maak hem al! Schrik op! Drie zinnen. Dus, in de zomer komt Toy Story 3 uit. en Wat ze hebben gedaan, is over de hele wereld 15 ultieme Disney-fans... met een weblog uitgenodigd om alvast te komen kijken... omdat ze dan hopen dat er ook een beetje leuk over gelogd wordt. Oh, ja, ja. Nou, dat. Maar, maar waarom, je, waarom ben jij uitgekozen met Sylvainstra? Ja, waarom niet uh, Chippa Chipsma, bijvoorbeeld? Nou, omdat we uh, Chip Chipsma geen uh, Disney weblog heeft. Maar iemand anders, Adias Domin Verschuren, is ook enthousiast. Uh, heeft geen Disney Disneyweblog. Nou, hmm. ja, die wordt dan weer bij porno-premier uitgenodigd. Eh, aan, aan de lopende band. Aan de lopende band. Ja, <laughs> je verpleegstertje 4, komt binnenkort uit. Daar <laughs> <laughs> zit er als een keer bij, hoor. Even geen grap, ik ben dus vorige week ben ik op stap geweest met iemand... Jody Bernal. Ja, dat hebt ja, het misschien... gehoord, oh, ja. hij dat gehoord uh, Venster. Hij is gewoon met Jodie ja, Bernal naar nee, de nee, escape nee, ook nog ja, een ja, keer. Maar, <coughs> de nooduitgang. <laughs> wat, Dubbel zo domstilig. <laughs> wat weinig mensen weten, die man die, uh, uh, die draait ook als diertje in het land. En die moet over een maand moet hij op een energie... Sorry, gaat verder, ja. <laughs> hij heeft me uitgenodigd om met een gig mee te gaan over een maand. En dan moet hij op een seksfeest draaien. Jody Bernal? Ja. Is het uh, om te voorkomen dat iedereen te vroeg uh, klaar is of zo? Uh? Ja. Is dat alles wat sneller leegloopt? Klaar over. Een uit, uitstel. <laughs> Ja, dat ideaal, ja. denk hè. Dan ben je flas, flas, flas, flas. Oh shit, even <laughs> naar het podium kijken. <laughs> dan staat hij duidelijk. En klaar. Je kunt me even voorvaan. Oké, okay. ja, dat is gewoon wel leuk dat hij ook draait. Dat draait hij al, als wel. gewoon. Okay. Maar goed, daar hadden we verder over. Dat was, een, was, een, was, een, was een, een kleine bijdrage. Ondanks uh, het feit dat je weg bent geweest, de Venstra, hebben we natuurlijk ook uh, de successen weten uh, hoog te houden in, de, in deze show. social. Ja, gelukkig zijn. Chiba heeft vorige week de nummer 1 positie bereikt met zijn videoclip hoe is het, tijdens de, TV Oranje. Hoe is het nu eigenlijk? Is ze uh, nog steeds? Nou, nee, nou, ik, nou, ik weet niet. Ik vond na nou, Vorige week nog wel mooi geweest eigenlijk. Ik heb er nog staan. gestaan. Nee. Ik sta elke dag volgens mij in de top 10, geloof ik maar. We staan nog op de 3FM uh, donderdag. In de, de We hebben gecanceld. Heb je gekrensd? En ja, er was iets. Zat iemand voor een robben nodig? Er ja. Sprong iemand voor. Ja. Dus je bezigt nu zijn liedje bij de jassen. Dan weet je vast. Ja, en na, uh, dat doe ik aan het begin van 3FM Awards. En na als de 3FM Awards zijn afgelopen, sta ik bij de toiletten. Je staat na de 3FM Awards al altijd bij de toiletten. Dat dus ja, is gewoon niks nieuws. je staat de hele zaal bij de <tot> <tot> Ja, zoiets, so ja. Nou, dat gehalte chippen Besje is, is, is, is lekker. We kunnen gewoon weer verder met de avond nu. hè. Oh, dat mooi, is heel ja, op 3FM. Ja, ja, 3FM. All oh, for music. De Nieuwe. Direct.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 Throw it in the feeling you get from whatever makes you smile. Ooh, it's everywhere. He's It's never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 Van de volgende voor de nieuwe knijtoren van Kelly's. Ah, en hij heeft zich ook uh, nu al verantwoordelijk gesteld... voor de nog komende nieuwe van Madonna. Madonna, ja. Ik ben heel Hij schijnt al uh, vrijgegeven te zijn hier en daar. Ik weet het niet. Dan niet gehoord? Op het internet. Nog, uh, nergens uh, een, uh, een illegaal briefje bij John hoor. Ah, die lekt binnenkort. Hop, zo. Dat internet op. Komt helemaal goed. Komt er wel Even door door. door, door. Gera, de 3 fan.nl. Dat doen we ons voordeel wel mee. En delen die passie weer met de rest van de luisteren Nederland. En voor de fanstoes van uh, Kelly's. Die komt straks ook nog. Dit ja. was uh, David Getup. Van het welk memories daar voor de 3FM. Mega hit. Lang Clark. En Toen Stielemans. <laughs> Het is toch gewoon Toets Stilemans man, geld Het leuke heen. is het grappige is dan toch wel weer Gerard. We hadden het uh, DJ overleg, woensdag, je was er niet? Ik was er niet, nee, ik had iets. En uh, toen uh, de stemming uiteindelijk hierop uitkwam, toen nog uh, heeft. Er is nog net geen geld op ingezet op hoe vaak je deze week Toets Stielemans gaat roepen. Ach. Dus wees er was toch? Nee, dat was toch voor dit was de eerste. Die zat binnen. Zo? Ja hoor, die hebben we. Shit, oh, oh ja, ik ben natuurlijk ook redelijk voorspelbaar aan het woord als het gaat om nee. nee, nee, nee. Oh, wat nee, als, het, als ik het niet doe? Ik vind voorspelbaar, vind ik een verkeerd woordkeuze. Ik vind het betrouwbaar. Betrouwbaar. Dat is het. Ik ben een betrouwbaar... is comforting. Ja, wat, wat, wat zal ik voor grap maken bij... is the uh... choice of words of reassurance. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, Maar hij, hij, wat, hij valt wel lekker met het, met het weer zo, zeg. Met met uh, licht buiten en dan die Megit en die David Getta maar het is gewoon feest. Ik weet niet, ik heb zo'n jippie-gevoel in mijn lijf. Ik ik Sterker nog, ik heb vanmiddag mijn eerste soft weer gehad. Ik zie het. Nee, het is, je, moet even, je voorhoofd moet je even zo even gewoon even, ja. Gewoon even zo. Die mop van Vlot, Kijk, zie je, daar is die oh, ja. daar. Ah, echt is. Ik heb van de week op een terrasje gezeten, in mijn eentje. En dan heb ik een wit biertje besteld. Oh, Dat is er nog niet van gekomen. Dan heb ik er zin in? Dat is in zo fijn Ik heb, doe eens regelen, wit bier en 25 meisjes in korte rokjes. hem. Joep. Ja, die heb ik niet gezien hoor, ik had alleen dat witbier. Ja, dat hoort erbij. Ik had alleen witbier. Dat hoort er gewoon bij. Ik wil alleen maar van die, van die getatoeëerde uh, bouwvakkers. Het was toch ook een witbiermerk dat een paar jaar geleden die uh, uh, reclame had... waar komen ze toch ineens vandaan? Het ging toch over uh, die kortgerokte meisjes? Jo, dat klopt. Ja, dat moet wel. Dat, dat, is, dat vind ik zo. Dat hoort zo bij elkaar. Ja, dat is wel waar. Eigenlijk moet je gewoon bij aankoop van een sixpack... gratis dus een dame in je rokje erbij krijgen. Een <laughs> sexpack. Een sexpack. <laughs> Een sixpack of een sekspik? Pardon? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Huh? Maar om je vingers bij je af te liggen. Dus duidelijk. Het is nog steeds licht buiten, dat merk je ook voor de eerst meedoen. Oh, heel leuk. Mamma, mamma, mamma. Het mooie is, nu het zo licht is buiten, in die schittering Ting Ting, zie ik ineens wat voor fantastische DJ je eigenlijk bent. Ja, met dit belichting is het ding ding goed te zien. Better with your Volgens mij sla je nu door. Sla door, hè? Ja, ja ik hoor het al. van slag, hoor. hoor. Ja, behoorlijk. Sla, sla nergens op dit. Er staan barbecues met drumsticks bezig. Hè? Great DJ. Nou, zullen we onze bekken houden? Great DJ. Tink, oh. tink. En ding. de tink, over Het Hé, over half over de dame bij Den Haag. En daar zit Helene de Geest. Helene. Hallo. Hallo. En dan nu de hamvraag. Ja. Yes. Wat heb jij... Voor schoenen aan. Uh, ik heb uh, suede uh, laarsjes. Uh, enkellaarsjes aan. Ja, enkellaarsjes. man, man, man. Enkellaarsjes. Dat is ja. weer niet. Even, even zweten inderdaad. Zo, dat is... Uh, ja, het is voorjaar. Dus ja, dan dat zie ik. dat Is ook leuk. Niet alleen voorjaar. <laughs> Oké. Okay. Uh, enfant? Terribile. Ja. Uh, ja, uh, Helein, waar staan dan die files allemaal? Het zijn er nog vier, niet al te lang gelukkig. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knooppunt Dieme twee kilometer. Ah. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Verderop tussen de knooppunten Dieme en Muidenberg 5 kilometer. Een korte file nog op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoete Rijndijk, twee. En nog eentje op de ring van Amsterdam, de A10, tussen knooppunt Amstel en Diemen, 3 kilometer. Het gegorgel op de achtergrond was uh, Michiel Veenstra... met een klein flesje bier. Oh, lekker. Uh, voor ons excuses. Dat geeft niet. Wat ga je met de laarsjes doen dit weekend? <lacht> ik bedoel, waar, ga je, waar ga je ze heen laten stappen? We nemen ze mee naartoe. Nou ja, ik uh, ga morgen met mijn laarsjes... Uh, mijn verjaardag vieren, denk Oh, ik oh. Mee. dat meen je niet. Wanneer was dat? Nee, morgen is dat. Morgen is ja. dat? Ja. Oh, echt waar. Ja. Wat goed. Zullen we voor zingen? Ja, dat mag eigenlijk toch niet? Voor je dat, uh, je we, we, we spreken je morgen dat is helemaal het is echt al wel zaterdag. Even, uh, even uh, op het gevoel, hè? Congratulations and celebrations. But I tell everyone that you're in love with me. Bada -bada -bada -bam. Nou, hartstikke leuk, bedankt. Ik heb er helemaal zin in gelijk. Het leuk, is Helene. Hoe ja. aan? Hoera. Er is Helene. He nou, Helene, vergeet vooral wat we net gedaan hebben. En we wens je heel veel plezier. Wat ga, hoe ga je het vieren? Uh, nou, ik ga het gewoon uh, gezellig... Uh, op enkel laarsjes. Op enkel laarsjes vieren, ja. Heerlijk. Nou, we zien de foto graag tegemoet. Ja, is goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dag. dag. Ik zou het niet zeggen, hè, 22. 22 ik al, hè. Ik zou het echt ja. niet zeggen. Je klinkt nog uh, oh. zo jong. Ja. ja. <laughs> nou, kom. Oh, ja. Extra weekend. Michiel hey, Gerard hey Jip, hey lieve luisterais van die Radio 3 van Weekend Show. Access weekend. Ik heb goed nieuws voor je. Er is dus veel plaats vervolgd. Dat is niet goed nieuws. Maar het wordt een prachtig letter weekend. Dat ga ik ga je niet vertellen. Let op, aan de zeker dat de volgende dikke zijn te maken. Maar de stad zijn staan niet de laatste jaar de behoorlijk gestegen. Een beetje weer van onze afgroos op de derde tijdens de radio. En ook lekker handig vanuit de trouwens en de tijd. Dit is natuurlijk 11 graden op Noordwesten, 15 graden deurland. Noordwesten winds zwak tot maandag. Later tijdens avond. En vandaag is de rotklaring. en komt dat zo'n 3 graden. Wat terug je toch te slapen of te paksen. Dus heeft niet meer in de gehaald. Dus ware winter op de kans op voorst aan de grond en mist. Zij kijk, voorst aan de grond. Ja, ik zei het echt van keur. Geen het morgen ik weer lekker draag. Het wissel op WONFIELDAN voor zo'n ja, nou, dames en jongens en meisjes. Pak die tractie mee. 9 graden, 14 graden in het binnenland. Keihard lente. Keihard ze. Hou je sokken vast, want we blazen je eruit. Kijk, kijk, kijk, kijk. radio. Radio, radio, radio. radio. Look inside. Look inside your tiny mind. And look a bit harder.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 Shake your funk, you jump with me. 'Cause the more I get to know you, the more I get a little closer to the lipids in your eyes. No, just can't my finger on it. Come on now, come on now, dance, dance, dance, dance, Just can't put my finger on it. Oh Cinderella, yeah, but sister's got on the run So pussy can't come here and scratch my back Tell we what's your little secret Cause I just can't put my finger on it Hot on a hot potato, hot that love in an elevator Jam, your phone get jumped your phone can't jump with me Cause the more I get to know ya, The more I get a little closer To so the look that's in your eyes I just can't put my finger on it oh. Die heet Never Put My Finger On It. Is dat het dezelfde als van uh, Mama? Mama's Gun? Just killed killed me, put a gun, đingun. Is dat die oh, gun? Milhões? Misschien is het daarom uh, getranspireerd. Weet je niet, hè? Je weet, je weet het niet, Je het weet, he? je weet he? He? Je het niet, he? ja, Leuke nieuwe muziek in extra weekend op de vrijdagavond van Radio 3 FM. hard. En dag je Lily Allen. Fuck en, uh, you. Zo is het ook. We uh, waren bijna een geliefde collega kwijtgeraakt. Oh ja? Ja, Bart Aanis die mensen dat hij... Oh de ja, die reed uh, de vanger in. <laughs> ja. Sorry Bart. Sorry Bart, dat zullen we niet meer doen hè. Ik heb één keer met Bart in de auto gezeten... toen kwamen we terug van iets in Amsterdam. En toen heeft hij ook een, zijn auto ergens open gehaald. A, nou, wees bij je a, niet naast Giel zit. Ik ken iemand die ooit naar Giel gezeten heeft. <laughs> dat is echt erg, hè? En die zit nog steeds met een zijspiegel in zijn oor. Ik heb, ja, de, ik heb wel ik heb één keer met, met Giel in, het, uh, in één auto gezeten... maar toen reed hij niet. Het was niet de bestuurder. De auto zelf reed alleen. Ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee <laughs> dat dus, kan namelijk wel Dat was iemand anders. Maar het schijnt echt, echt heel eng te zijn. Ja, nee, in nee, deze de auto. E, ken je dat achtbaangevoel? Ja, zeker. Ik ben gek op achtbanen. Nou, dan moet je even met Giel mee rijden. Oh, kik. Gaat hij ook over de kop. Ja, hoor. Hoppa. Zo'n Python is het. weekend. De brievenbus. Oh, de brievenbus, dames en heren. We krijgen wekelijks stapels uh, post via het uh, NPS-postadres. Al waren mensen tot over een oeier in de... Hé, we hebben echt post. Ja, ik, heb hier ook even een ik maak namelijk ontzettend lullen van... Ik ben, nou, nee, joh, we hebben echt een hardcore post. Begin jij? Uh, ja, ik heb een heel leuk, uh, gezellig, vrolijk, kleurende envelop. Ik zal hem even open scheuren. Dat heb ik al. Gezellig gezegd. Hè. Ja, even kijken hoor. Uh, oh, kijk, er zit ook een klein poepetje in. Wat leuk. Die oh, ik zie al wie dat is. Uh, hey Gerard. De kaart klopt niet. Het is geen knuffel in de envelop, maar een heuse mega-Toby. Kijk dan, een kleine oh, mega-Toby. Ik, ik, ik heb in het glazen huis. Dat, dat, dat, dat is mijn pakajani, maar ik denk toch aan. Hij lijkt wel op jou, hè, behalve die strakke buik dan. <tie> <tie> Hij is voor jou veel liefst Katie. PS, je ken hem ook gewoon uit het ramp pleuren. Die megatobi is toch ja. geleerd aan Mega Mindy? Ja, klopt, ja dat he? is een soort van familielid. Ja, ik zag dus net een headline ik denk, wat is dit joh? De headline was, 30 Belgen vast in Mega Mindy. Huh? Lijkt dus... Dat is ook een achtbaan. In, ja, in, nou, Plopsland, we in Plopsland is het een attractie die was blijven hangen. Dus zat er zaten 30 Belgen vast in de Mega Mindy achtbaan. Je zou toch als man vastzitten in Mega Mindy? Nou, met, met 29 anderen ook. Ja, dat, dat klinkt wel, wel de... heel ranzig, hè? Dus, uh... We kunnen met elkaar naar één deur kunnen, Mega maar mini, dat, uh... Mega Mini zit vol! Weet <laughs> ja, dat is ook, ja... is dus, dus eigenlijk gewoon een ballenbak dan. Maar leuk, dank nou. Katie, dankjewel. Sorry voor de belediging en uh, hartstikke fijn. Ik heb hier een, uh, een zilveren envelop. Een ja, ik denk een glimmende Er glimt het, iets, maar ik denk dat er vast uh, iets van te lossen oh, Het dat klinkt ook, maar, uh, ik heb het gevoel alsof ik nu een Oscar-winnaar bekend ga maken. And the winner is... And the winner is... And the winner is... The winner is. Ja. Ah, okay. <laughs> oh, er zitten allemaal knutselwerkjes in. Zijn, toch, zijn mensen toch creatief met ja, ons bezig? Ja, gek. <laughs> Dit is echt heel erg goed. Oké, okay, wat er dus in zit... zijn... Uh, <laughs> oh nee, wat is het? Het zijn allemaal origami-werkjes. Allemaal... Uh, oh, god, ja, god. Zeg maar ninja-sterren van papier gevouwd. Dus jij krijgt een envelop met ninja-sterren? Ja, maar let op, hè. De kaart die erbij zit... dat <laughs> staat erop... om tegen Chibba aan te groeien. Ja, ja, ja. Ja. God, doe mij dan ook nog een paar uh, hey, leuke effecten. kijk eens. Effect. Hey, hup! Hé hey, joh, flink erop! Kijk hier, hup. Hup. Hartstikke, Hartstikke goed. Ze werken. Hey. Heb... Ja, en wie heeft het gestuurd dan? Wie heeft dat gestuurd? Nina. Dankjewel oh. Nina. Ja, ik doe zeg. haar dat niet na nou, hoor. Hartelijk dank. Zal ik, uh, ik heb nog meer post hier ook. Uh, gericht aan mij. Met een laars op de voorkant. Heb je dit gezien? Wow! wow. Dat is, een, dat is, een, dat is een, met recht een lieslaars. Ja, die gaat... Die, die keer uh... lenen ja. Oh. Er komt een ster mijn kant uit, die van Tjibbe in dit ja, geval. Ja, ik zal even blijven zitten. Er oh, komt een ster van Tjibbe mijn kant uit. Oh nee, het is een Duitse kaart. Ach, nou. Oh nee. Moeten we weer? Ja, ik zit er klaar voor, hoor. Ja, ik wist toch niet van tevoren dat het een Duitse kaart zou zijn? Nee, maar dat is, dat is de, de element. Goedemiddag, Gerhard. Hij oh, ligt een klokwonst voor je een 23-zichtelijke Boet voor die beste DJ des radio! Groes René en Jonah! Nou, dat valt mee. Valt mee. Ah, dan. Het, is te, het is wel te laat. Jezus. Zo. Ja, hij is al een paar weken laat. Maar ja, het is Duitse posten. Dat duurt altijd wat langer. Ah, kijk. Uh, ja, verder heb ik ook uh, faxen. Oh, we hebben ook faxen. Wacht even. Ah, ja, nee, die moeten we even, ja, nee, moeten we even, ja. even, even, even zingen ook. Hebben we het faxen hem al genoemd eigenlijk? Uh, nou, bij deze dan 035-677-2076. 035-677-2076. Stuur ons een fax en hoort hem later uit de radio komen. Maar hier is een liedje. Zijn er al vaksen? <tot> Ja, er zijn wel faksen. Kijk eens en pak ze. Ja, ik heb ze in de handen hoor. Zijn er ook leuke. Ja. Vol in de muzikale keuken. Wat is er allemaal via die fax binnengekomen? Ik zal nummer nog even halen. 025-677-2076. Yeah baby, yeah. Sun is shining. Het is tijd voor extra weekend. Niet voor ons allemaal helaas. Deze avond moet ik jullie missen. En dat is toch wel een gebrek op de vrijdagavond. Maar volgende week zal ik jullie gelukkig weer bewonderen op 101 TV. Tot volgende week mannen. Nou, We maken wat een fantastische avond Dankjewel. Wat leuk, wat fijn. Dikkus Chantal. We kunnen stoppen, onze luisteraars uh, is weg. Ondertussen vallen er al... Uh, ja, nee. gooien mensen met spullen naar nou elkaar hierin? Chibbe is uh, met die, die werpsterren bezig. Ik krijg hier aan het bedrijf Hit Radio 3... ter attentie van Gere Peren en Michielen Piel. <laughs> Dat zijn wij, hoor. Weet je wat erop staat? Nou. Fax 1. Dat is alles. Fax 2. Gaat. Ja, niet vanuit een luchtballon dus. Verdraaid kunnen jullie niet een keer een woensdag extra weekend uitzenden... dan kan ik toch extra weekend in een luchtballon luisteren. Nou, dat... Wacht even. Er is dus iemand... wij mogen nog steeds niet vanuit het publieke omroep... officieel een podcast aanbieden. Met rechtergezeik en zo. Ja, we hebben illegale podcasts. Ja, en die is te vinden op Dat Dus m-e-v-i-o.com. Daar kun je hem gewoon elke week ook op abonneren... kun je hem downloaden en lekker beluisteren naar je wil. Lekker illegaal, Nou ja, soort van. Ja, maar. Wat gein, dat is weer een, een, een, een site van Adam Curry. Ik heb hem nog bedankt vorige week. Oké, okay. goed zo. Waarom is al een fax al of niet? Nee, ik heb hier nog helemaal. Hallo, Gerrit en Michiel en Chibbe. Ik ben Menno Esma uit Doetingham, waar de graafschap net de kampioenen is geworden. Ik ben 21 en diehard fan van jullie. Ik heb al jullie platen. slash podcast. En luister elke week naar jullie. Mijn vragen, vrienden en ik proberen al een tijd lang radio te maken, maar het komt er niet echt van. Het lukt niet. Dat is net hetzelfde als bij ons eigenlijk. <laughs> poging. nee, laat niet weer. Misschien met een paar leuke. Oh, oh, dit is voor de jingle shop. Uh, ik heb hier. Nee, nee, oh, dit is voor uh, de, de moet, van later. Ik heb stapels jingle ik heb ook Pallet Dingle Service. Ja. Komt goed. Meer vakjes erover. Ook over post voor Gerard en Miguel. Ja, leuk. Nou, kom maar door hoor. Kijk op extra-weekend.nl. Uh, stuur een briefkaart ja. naar postbus 293-0. 1202 MA. de uh. Hilversum. Zo, nou. Zijn we uh. ons schema eens? Ja, het. Uh... eh. Oh, God. De oh, weer gaat uit zijn plaat. Vanmiddag heb ik de middag met ze doorgebracht trouwens. Met, uh, met Alpha en Diet? Ja, allebei. allebei. Hebben jullie nog wat leuks gedaan? Uh, ze hebben wat liedjes gespeeld. Ik heb ze beledigd. Hartstikke goed. Oh, ik dacht dat jullie een uh, gezellig uh, gezelschapsspel gaan doen. Ze is heel klein. Oh, oh, oh. Echt nee, waar? Ja. En ja, is 15 is ze. Nee. Ja. ja? Ik heb het er dwerg geworpen. Zou je. Het ja, echt heel al leuk Als je haar naast Van Velsen zet? Nou, ja, nou, on ongeveer. Onderbij. Nee. Zoiets. Ja, ze hebben ja. een heel kort rokje aan. Dat maakt het nog kleiner. Ja, vind je het gek. Als hij een, maar een kort rokje is bij haar al gelijk een, een bruidsluier. <laughs> <Ja>. <laughs> een box short. <laughs> maar het was wel uh, een leuke middag. Volgende week zaterdag wordt het uitgezonden. is live. Daar hadden we het over. Die heeft nog vier programma's per dag. Turbo Radio vrijdag. Nee. <laughs> Turbo Radio vrijdag. Die jongen van Elfgebiet heet The de spel. Het is vrolijk. Het ja. past allemaal bij het weer. Zullen we zullen we even, maar, ik heb geen weer bier maar... Ja, maar zullen we even voor de gein uh, de microfoon uh, van buiten alvast openzetten? Ja, even voor de weer. De groot l -l -l -l -l -l. buitengeluiden. Hoi dan. Oh. Het mediapark op vrijdagavond 4 voor 8. Lekker hè. Ik hoor hem gewoon gewoon. Oh, komt er komt iemand binnen hoor je dan? Ik ik zie ze zelfs. De pizzaboer. Oh, nou moet ik zeggen, dan nou, heb ik geen zin in een pizza. Oh. Wacht, nou, dat gaat niet goed. Hè? Maar even kijken of die nog staat, zo dan staat Dat is die best hoor. Microfoon dan, hè? Ja, okay. <laughs> ik zou. Sorry. Dat zou wel handig zijn, want zometeen hebben we nog een bijzonder interessante gast in de studio. Wij hebben een gast waarbij je denkt, straks na acht uur ontvangen wij hier in die studio... Hebben we hebben ook een nieuwe ronde van de Voice van je Prachtige prijzen. We geven kaart voor de Zwarte Cross tijdens het Echt? geheime woord. Oh my god, ja, ja, hebben ja, die ja. ook nog liggen op die plan? Operation DJ Sandstorm komt voorbij. Er gaat toch iets uit het raam. raam. En wij gaan helemaal Kacheltje Lam Omdat Het Kan. Leuk, uh, leuk programma voor de EO. Kacheltje Lam Omdat Het Kan. Voor de EO? Ja ik noem maar wat, Ze zijn toch heel hip geworden tegenwoordig? Ja. Maar ze hebben ook Klaas van Kruisen niet, oh, ja, nee. niet Klaas raakt hem. Nee, dat is waar. Dat is toch anders? Nou ja, ik Drink Klaas vaak. <lacht> nou, Oké, okay, hou hem hier met hou <lacht> hem knoerd. Hart zometeen de Zee mee, wederom terug. Op de video. Slekste ooit. Heel erg leuk. Lekker naar buiten met WKAM.nl Nu 10% korting op tuinhuisjes en buitenspeelgoed. Ontdek de grootste online tuinwereld van Nederland bij weekam.nl. Vanavond een nieuwe gehaktdag. Met dit man op de stoel, Prem Radakishun. Is de mondige columnist en televisiemaker bestand tegen alle scherpe grappen? Prem is het circusaapje van Hilversum, die zo'n geinig kunstje kan. Je ziet het vanavond in Gehakdag. Met Ruben Nicolai om half negen bij de Apro op Nederland 3. Kies voor een lening zonder gedoe.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 Marco V en Fede Le Grand. Meer info op indiensummerfestival.nl 8 uur, Freddy van met het NOS Journaal. De Utrechtse sterrenkundige Selma de Mink heeft een beurs gekregen... om in Amerika onderzoek te doen bij NASA. Ze gaat in Baltimore werken voor het Space Telescope Science Institute... een van de meest prestigieuze onderzoeksinstituten ter wereld. Volgens de Nederlandse onderzoekschool voor Astronomie... gebeurt het maar één keer in de paar jaar... dat een Nederlandse onderzoeker aan de slag mag bij NASA. De Mink promoveert maandag in Utrecht op een onderzoek... naar de samensmelting van sterren. Bij NASA gaat ze dat soort dubbelsterren verder onderzoeken. De hulporganisatie CorDate Mensen in Nood... is in Haiti begonnen met het bouwen van huizen. In een dorpje aan de Haitiaanse kust zijn vijf huizen neergezet. Dat moeten er de komende maanden zeker 2000 worden. Cordaid wil zoiets doen voor de Haitianen... die door de aardbeving in januari dakloos werden. De huizen zijn vrij eenvoudig in elkaar te zetten. Ze zijn van hout en hebben een dak van golfplaten. De nieuwe bewoners helpen zelf mee met de bouw van het huis. Aan de bouw werken ook lokale timmerbedrijven mee... De Labour-partij van de Britse premier Gordon Brown heeft het kandidaat par parlementslid Stuart McLennon aan de kant gezet nadat hij op Twitter allerlei negatieve uitlatingen had gedaan. McLennon had onder meer bejaarden levende lijken genoemd. Premier Brown noemde de uitlatingen onacceptabel. McLennon heeft spijt betuigd en noemt zijn Twitter-actie dom. De organisatie van het WK Voetbal in Zuid-Afrika is bang dat er bij het toernooi veel lege plekken in de stadion zullen zijn. Er zijn nog een half miljoen kaartjes niet verkocht. Op 15 april komen die in Zuid-Afrika op de markt, maar daarvan wordt niet veel verwacht. De tickets zijn alleen via internet te koop en de meeste voetbalfans in Zuid-Afrika hebben geen computer. Bovendien zijn ze over het algemeen te arm om een WK-kaartje te betalen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 2. Het blijft droog. Ook in het weekende blijft het droog... met al wisselend wolken en zon en 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog één file en dat is bij Amsterdam op de A10... de ring van Amsterdam. Voorknopend Watergraafsmeer, 4 kilometer. 3FM. Zometeen extra weekend.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 Bij Mona maken ze iedere maand een ander toetje van de maand. Dat is zo actueel dat we dit spotje digitaal hebben moeten voorbereiden. Daar gaat hij. Het toetje van deze maand is geworden luchtige tiramisu pudding met koffieleke soos. Ik herhaal luchtige tiramisu pudding met koffieleke soos. Mona, dan word je toch blij van? De overheid helpt ondernemers door het regeldolhof, door wetten en regels te vereenvoudigen. Ja precies. Als ondernemer hoef ik minder vaak ziekmeldingen van mijn personeel door te geven. Dat hoef ik nu pas in de 42e week te doen, in plaats van in de 13e. En weer beter melden hoeft ook niet meer. Met minder regels krijgen we meer geregeld. Voor meer voorbeelden, surf naar antwoordvoorbedrijven.nl slash regeldruk. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Extra Weekend. NPS. Extra weekend! Minuut, minuut, very minuut, Gerard en Michiel! of Ebenezer good. His friends call him Easer, and he is the main geezer. and he vibe at the place like no other, man. could he's refined, he's sublime, he makes you feel fine. And very much maligned and misunderstood, but if you know Easer, he's a real pleaser He's ever so good. He's ever needs a good. You see, that he's mischievous, mysterious, and devious. When you circulates like so much to people in the place, why should know he's fun and something of a genius? He gives a grin that goes around face to face to face, backwards and then forwards, forwards and then backwards. Easer is a geezer. He loves to muscle in. That's about the time the crowd shout the name of Easer. He's caught you in the corner, laughing by the base bin. Ezer, Yeah. Ik was in het begin zo ongelooflijk, uh, ja, ik, ik wilde het niet horen. Dus er kwam iemand naar me, naar me toe op een feestje. Hé hey Gerard, heb jij dat nummer van hete kut, hete kut, ik heb een hete kut? Dus ik zeg, sorry, welk nummer bedoel je dan? Ja, hete kut, hete kut. En op een gegeven moment hij Heet Hete kut, hete kut. Oh, je bedoelt even een kut van de shaman. Ja, We dus... moesten ons inderdaad shamen dat ze dit hoorden. Maar goed. Dan is dus hete, hete kut nog een meevalletje. Ik heb heel vaak ezelkut. Ja, kan ook. En dat is toch iets uh, bedenkelijker. Een verstaande heeft maar een half woord nodig. Maar wat een track. Wat een plaats. Shaman, naughty, naughty. Ik ga je enorm meer vergeten hè, als iemand er nou vraagt. Nee, maar dat <tie> was toen <tie> ik echt, echt niet goed... Uh, <tie <tie ik was niet zo lekker ja, uh, toen. Uh, zo, zo sneu. Maar echt de shaman te gek, man LSI en, forever, uh, people. Nice. Yeah, forever People? Forever People. Ik heb een andere circumstance. Ja, dat is ook goed, maar En Echt, die uh, Move in the Mountain was we fantastisch yeah, en zo. Maar ik moest deze van huis meenemen, want uh, die hebben we niet, deze plaats. Dus niet meer aanvragen aan ze de maandag en de request, want we hebben hem niet. Ik we heb dan hem dan thuis. liggen. Je? Zal ik hem laten liggen? Ja. Hij staat op de Greatest dus Hits 92. Die paarse daarop nog meer. Uh, Faya Condios, Heading for a Fall, oh, uh, Baker uh, Street. Oh, wacht, wacht. We gaan even, even trip down memory lane. Wacht, uh, The, the way, uh, Wishing on a Star van de covergroup staat erop. Er ja. your down the Baker Street. Oh, the plastic Baker Street, hè? Oh, Goed, in your head and, then you feet and another crazy day. Take the night away and forget about everything. Oh, die Back to En Bobby Brown. Met Hump in the Round. En Dr. Alban. Jij hebt die CD ook? Ja, man. Ik heb heel 92 met ik thuis staan ik ook. Ik vond een deel, uh, was was nou één of twee. Met um, Salt Pepper, Michael Bolton, helaas ook. Nu oh, met aan ja, uh, Die oranje ja, vorm. Ja, die heb ik ook. Die heb ik exact, die heb ik ook. Ja, ja, ja. De Goed, queen he? en zo. Ja. En uh, Cissy Peniston. We got a love time. Oh, Goed. Uh, Mag ik even de CD zien? Het is zover. Uh, ja, maar even even, even even kijken. Wat je nog meer hebt. Oh, god, ja, Gerard Joling en Tatjana Simic. Ja, die maar toen ook. Ook Fred a Daydream, hè? What a day for a daydream. Jimmy Nail. Eén no doubt. Fuck. Felix. Don't you, me, don't, don't you want me? Don't you want me? Don't you want me? How do you do? Kortom, de platen die je bij elk weekend rijdt. made meter Failure of Our Home van Chanel oh. Connor. Dat is een goede track. Ja, dat is een prachtig nummer. Toto, Don't Shame My Heart van Kingdom of Desire. Goeie platen. Ja, mensen. Oké. Okay. <coughs> 0 magie, 0 0 0 1336 1-3-3-6, we zitten voor de klaar. Hallo, hallo, hallo, Bel naar hallo, fm. hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, dan zeggen jongens en meisjes deze week een nieuwe aflevering van... The, The Voice Lift. kans maakt op prachtige prijzen waar nog lang over nagepraat wordt... en waar je jarenlang mee kunt pronken binnen jouw vriendenkring. Als je tenminste weet wat de stem is... of wie eigenlijk de eigenaar of eigenaar is... van de stem van de bekende Nederlander die we hebben verbouwd. Want dat is een beetje het spelelement, zo zou je kunnen zeggen. Zo, Als dus je wat. dat weten en je komt erdoor en je belt en je hebt het goed... dan win je een extra weekend-t-shirt in de kleur bruin, roze of groen. Maar ook... Wie kan er nou in godsnaam, wie gaat mij bellen nu, ook oh, zoiets. Maar, ja, dit gebeld. Uh, en, daar is hij hoor. Kijk eens. Het geluid van de extra weekend fles openen, We je oh. echt alles, maar vooral flesjes, kunt openen. Heerlijk. We hebben een extra weekend stroofoto met handtekening van ons beiden. Ik heb jouw handtekening gezet, jij de mijne. Ja. En nee, de echt... DVD. Ja, Couples Retreat. Deze romantische komedie vertelt het verhaal van vier stellen... die met elkaar op vakantie gaan naar een tropisch eiland. En als we het over een tropisch eiland hebben... dan gaat het niet over de stroopbaden die Gerard Ekdom in zijn tuin heeft gelegd... met een zeiltje eroverheen, palmbomen erop heeft Het is een soort tropisch eiland. Wat is dit dan weer voor synopsis? Ik geloof niet dat het een synopsis is, meer een slechte grap. Nou, laten we mij verlangen dan... Ook gaan. En door met de linie 2. verder in het verhaal, terwijl een van deze stellen... hier is om aan een huwelijk te werken... houdt de rest zich vooral bezig met zonnen en feesten. Maar dan blijkt dat deze vakantie... inclusief groepstherapie is geboekt... en er komen, komen bij, bij ieder stel steeds meer... de gelatinele problemen aan het een leuke film, zeg. Dat klinkt een soort, heb je dat gelezen over dat, dat hele dure kuuroord op Cura waar BN'ers kunnen afkikken van ellende en shit? Kuur aan Sao ook. Het is dit, het is gewoon, we hebben een, ja, ik doe even een kuur aan, aan sau. Ja. Eestelijk. Maar het schijnt een leuke film te dus zijn. 600 euro per nacht, hartstikke goed. Het is een romantische comedy, dus geef hem maar even in, dan gaan we het leuk voorzien. Ik heb het leuk, het erg is, ik heb die, die Vince Fawn heb ik dus uh, aan de telefoon gehad over deze film. Aan de Vince telefoon. Aan de Vince Fawn. De Vince phone. <lacht> nou goed, luister even naar wie oh wie dit toch is. heb ik gekregen en een groentje, mama. Huh? Huh? Nog één. Ketting en een kloentje op hoofd. is een fucking vogel! Dit is ook een kvier, ah, Dames en heren, het is half vijf s ochtends en wat wordt er wakker in de boom? <laughs> uh, <laughs> nog een kloentje op mijn hoofd. nog, een keer, nog, een keer, nog een keer, één nou makkelijk hoor. Goed, dan pak ik nog één keer hoor. Dat lijkt wel een keer. Dat is fantastisch. Nog één keer. Uh... Sorry, als is een scheidlijster. Uh, ben <laughs> dus je zo'n bedlijster? Die zit ook wel eens in de vingerplacht. Ik nou. krijg geen kelle bas ervan. Nou, wie, oh, wie was dit? Als jij denkt te weten, zou ik maar als ik jou eens even bellen. En dan... Nog nagi, nog nagi. 1, 3, 3, 6. Ik herhaal! 019-091336. 1336 nou. ik heb hem! 1336 Hallo, met de radio. Hallo, met Vincent. <tie> Vincent! Dat van een geluid <tie> Nou, hè? Ah, maar heb jij ook enig enige idee wie we zijn? van dat is Twitter, hoor. <tie> Nou, goed. Vincent, wie denk jij? Dat kan Ali zijn. Zo, als ik, ik hoor het met een kroontje, ik denk aan mijn achteraan dus de koningin Beatrix. Koningin Beatrix? Even kijken hoor. <lacht> Even kijken naar de jury. Ah. Ah. Het is niet goed, helaas uh, landgenoten. Landgenoten, schrik uh. me een voetje. Ik een kastje van het landgenoten. Vincent, Sorry. het was niet goed, oh. maar een fantastisch weekend. Ja, jij ook. Mag ik even een redactievergadering tussendoor? Zullen we dat even doen? Even, even, even time out. En verder gaan Ik bedoel. Uh, ik bedoel. Uh... Dit gaat toch niemand raden? Jawel. Echt? Wie is het eigenlijk? Gaan mensen dit ja, Hoor jij het? Doe nog eens één keer. Ja. <lacht> ik heb een vermoeden. Ik heb een donkerbruin vermoeden. We ja, hebben meer donkerbruine dingen, maar dit had niks met. met dit ah, gehoor, ik denk ja, deze voet heeft ook trouwens, een donkerbruine. Het is vermoeder. toch niet. Het is niet te horen dat het hey, alweer is. deze hint? Niemand kan toch horen dat dit Patricia Paai is? Nee. <truh> Misschien uh, Adam Curry nog van vroeger. Maar ik heb, wacht even, Waar heb jij in je draaiboek uh, staan? Uh, ik heb in een draaiboek man, hè? Huh? Ja, dat is een draaiboek van drie weken geleden, man. Nee, ik, ik heb hier André van Duim staan. Nou, dat klopt niet, hoor. Die, die was ah, vorige week namelijk. Dat was vorige week, hè? Oh. Maar je weet hoe dat gaat met ja. Chibber Het is, is de kopie niet gepaste? Het is weer niet gepaste met zijn penis. Wie is het dan? Nou, het is... Uh, Patricia Paai deze week. Ja. Dus. ja. Dat hoor dan. En nu, jij hebt Adam Curry op deze week. Kunnen we dan nu verder met het programma? met z de We zijn uit elkaar, hè, dat weet je. Oh. Nou, nou, nou, kom op. Ah. Hallo met de radio. Hallo. Oh mijn Hè? Huh? Hè? Huh? Oh, ja. Volgende. Hè? Huh? Hallo? Ja, ik ben, het radio. Ik, ben het radio. Oh, ik ben op de radio, ik ben de radio! ik ben op de radio! Ik ben Anton! Hallo! Uh, Anton! De Anton, oh. jawel! Jawel, helemaal uit die rol of valt het mee? Uh, nou, Wallingsveen, is dat ook goed? Wadding Sveen. Geil. Hé, hey, uh, uh, vertel <laughs> eens even, wie is ochtocht... <treeks> wie is dit? <treeks> Ja, ik dacht eerst eigenlijk, maar ik heb me bedacht, maar ik dacht eerst dat dit klinkt als Martin Gauws, maar dat kan hem niet zijn, zeker. Martin Gaus? Martin Gaus, hè? Moet hem even bellen ook? Ja, ja, we zijn er nu toch. Je Kunnen kan... we maar even checken bij hem, natuurlijk. Even kijken of hij, uh, oh, wacht, hij belt al, oh, wacht, nou. Dit is de voicemail oh. van Martin Gauws. Ik ben het niet, maar ik ben mijn hond aan het aflichten. Niet likken, nee, dat vind jij lekker, hè? Ja, dat vind jij lekker. spreek het in naar uh, de piptoon. Oh, God. Dankjewel. Ja, ehm. Um, uh, of je de voorsliefde weer bent, uh, Martin. Uh, maar ik ben bang dat je het niet bent. En... Nee, dat is een heel andere vogel. Hij heeft, ja, hij heeft wel de beesten, het maar het zijn voornamelijk honden. Dus die... Uh, nee, ik geloof het niet. Toch, Martin? Of... Niet Och jezus. Wat, uh, ja. nee, daar gaan we weer. Nee, het, het wordt niks. Uh, Anton, Anton is sorry. niet goed. Helaas, het is fout. Ja, uh... Was de redactievergadering op de radio te horen, eigenlijk? Nee, ik geloof het niet. Nou, gelukkig. Het is, anders het, anders het is zo makkelijk ineens, Prima. Hallo met de radio. Um. Ja. Ja. Jij daar, die um zei... Ik? Oh, huh? ga ik ga ja. zeggen Hoi, met Christy. Christy! Uh, Hoe is die? Christy? Ja, supergoed hoor. Ja, top. Heb jij enig idee wie... Uh... Um, ik... Oh, nou moet ik even kijken, want ik had het Twitter gegooid, maar ik weet het naam snel niet. Arie Boomsma? Arie Boomsma? Uh, ik zeg, het, het, het kan Arie zijn, maar dat was een slechte woord. Het kan Arie. Oh, ja. Die hebben ze wel gehoord, maar het antwoord zelf niet. Kijk, het kan een Ari zijn, maar het is een kanari. Helaas niet. Een kanari -aarie. Nee, wat jammer. Okay. Nou. Ja. je een kanari eraan. Okay. Maar toch fijn dat je belde. Jezus. Dag! Nou, hallo. Ze zijn met voordelen de de opgenomen op de Canarische ja, eilanden. Oh, <laughs> hallo? Hallo. hallo. Hallo, met Kitty. Kitty! Uh, nou, ik dacht dat het uh, Patricia Pijn was. Patricia Pijn? Hoe kom je daar nou bij? Nou, ik dacht haar, haar nieuwe puppy te horen. Haar nieuwe wat? Haar nieuwe puppy. Haar nieuwe oh, haar vriend. Kitty, oh, haar, haar nieuwe baai. vriendje. Even kijken. Een Kitty, heb ik gekregen en een kroontje op mijn hoofd. Jaaa! Hoog op oh. oh, je... Hoog oh, op je... Er helemaal dingen. Fantastisch! Kitty. Hoe ja? kom je er toch bij? Nou, uh, gezien ze een nieuw puppy had, oh, dat dacht was het ik ja. dat haar puppy net op de tv hongerde. Oh. Je hebt gewoon dat echt heel serieus het spelletje gespeeld. Ja. Wat fantastisch. Ik vind het gewoon echt bangzigen dit. Ik maar vind het hij het levertje wel ja. prachtige prijzen op. Een rondleiding in de, stu in de studio. O, ja. wat gaan we nou krijgen? Echt waar? Zo raar. Dat is een extra bonusprijs als je echt heel serieus dit spel speelt. Heb je een huisduggetje? Krijg je ja. een rondleiding bij de NPS? Kitty hou mee, hè? Laat je dan je horen ja? bosman zijn. Ik ben uh, 28. 28. Dit is het nest van Pino. Hees voor ga maar door, nou, jongens. Uh, Mot, jij wint vanaf. het Extra Weekend T-shirt naar keuze in de kleur Rawls Bruin of Groen. Je krijgt een uh, prachtige, prachtige strooifoto oh. met onze handtekeningen daarop oh. ja. geschreven. Je krijgt het DVD. Couples Retreat. Couples retreat. Komt ook naar je toe. En... Extra Weekend. De Fles Opener. Waarmee je alles, alles en hè? iedereen opent. Iedereen opent. Ik open mijn weekend echt van jou mee. Ja, ik leg lekker in de hand door die flesopener. Wie weet, is hij de volgende keer van jou de extra weekend flesopener. Zolang de vooruit strekt. Voor de Serious Talent Award 2010. Test in. Go back to the zoo. Ja, dat is Hoor die keelies. Die stembanden. <laughs> David, David klopt dus. We hebben wel, wel aandelen in hem. Hè? Want het is onze tweede plaat al die we draaien van uh, David Guetta. Krijgen we daar dan wel uh, uiteraard uh, wel een keer uh, iets van? Was die eerste uh, toen. Was dat toen um, ik heb er um, twee boeken van hem. You got me dead. Yeah. Ja, dat was het allereerste. Love that Let Me Go. 2002 was het. Love, Love don't Let Me Go. Dat ik zo goed al. Ja, dat was toen we waren onze tijd al ver vooruit. Toen vonden we het al goed. En toen al. Toen al. Toen trouwens, Train. Een hé, hey, zorgzuchtig. Mm. Um, wie kopt hem in? Um, we zitten even met het volgende verhaal. Nou, laat ik eerst een trein terug te koppen. Het is één voor half negen. Dit is wel moment van die wisseling. Ik vind dat we of het draaiboek moet moeten aanpassen of dit programma. Want volgens het draaiboek. Ik vind ook, dat we jou moeten aanpassen. Dat vind ja. ik nou ook. Daar is geen budget voor. Kom eens hier. En klaar. Hoppa. Tjebben. Kunnen we nou gewoon weer de Elke week gaat het weer zo. Altijd een pesten. Nou, en het is we... leuk dat hij het vindt. De afgelopen van alle sms'jes doorlezen vaak je naam is genoemd. Het <lacht> is ook fijn dat je zo hetero uitspreekt. De hele dag word ik gepest. Je moet het gewoon even wat stoeren. De hele dag word ik ge gepest. Je moet het gewoon wat lager brengen. <lacht> Doe eens. Wat? Je ziet, hij hij hoort het niet eens. Hij was de sms aan het lezen. Nou. <lacht> uh, ik, wat zullen we doen? Ik, nou, ik vind het een mooi moment. Want we moeten ook uh, uh, onze gast even binnen laten. Maar zullen we het synchroon proberen? Dat we de gast... Binnen, laat het wel wij een wisseling van de wacht doen. Oh, dat is goed. Dus, eh. Uh, <laughs> ja, dat is even. even... Oké, okay, let op. Zijn... Uh, ja. Zet hem hangen voor het halen. Dan horen we het ook zonder koptelefoon. Techniek talken. Het is vrijdagavond, half negen. Exact! Gerard exact. en Nigel zijn er klaar voor. Toch? Ja, hoor. Helemaal ready as you go. Het is ja. tijd voor de wisseling van de wacht. Ja. En dan nu, gooien zij zo snel mogelijk de koptelefoons van hun hoofd... en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de 3FM-studio. We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Nee! We, we hebben we een gast! Nog video. even tijd om uit te huigen. Iedereen weer op zijn plekje. Nee! Het is een manje Mooi Tijd om verder te gaan met de show. Ah. Het is nog nooit gebeurd. Nou, jongens en meisjes... Gerard zit vast met zijn snoertje. <laughs> Kijk. <Kut. coughs> in de Zullen studio. Even, o, echt o, even gaanteloos naar de benen van Nicky te kijken. Oh, oh, met oh, oh. God, Met Laars aan. Even heb laars, Sorry, mijn stekker wil niet, maar niet, Mijn stekker wil, maar niet in dat ding. <racht> ja, Ik ga ook even, even draaien. Wil je even draaien? Ja, dat mag hoor. Ja, dan gaan we hier weer weg. Gaan we weg. Draaien. Wat is in de studio? Oh, ja. In de studio. Nicky! Oh god. Dit uh, okay, is mijn... My... <laughs> Jezus. Uh, <laughs> ja, ik heb hier alleen maar twee lege biertjes, joh. Maar, is dit het? Dat is mijn biertje. Blijf. Dat is mijn bier. Nee, hè? Ik heb, ik heb Zie je, we zijn helemaal in de bar Hier, Nicky, biertje? Ah, uh, uh, nee, ja, dank je. Ja, lekker. mijn biertje. Oh, wat een chaos. het moet weer uh. niks kosten. Hou je mond. Mag ik ook een biertje? Helemaal kunnen we weer. We weer he, he, he. Helemaal, uh, God, wat we een paniek door, allemaal. Zie je, één keer Nicky uitnodigen, meteen is het allemaal weer... Hey, Nicky, hoe is het, hey, het hey. graag? Dat is het leuke van uh, dit. Dat is leuk, hè? Ja. Godsamme, die stoel. Wat gebeurt hier allemaal? het lijkt wel een radioprogramma. Nicky, hoe is met je... Nee, Ik vond me lekker rustig in tegenstelling tot jullie. Ja, we zijn een beetje... We zijn een beetje van, de leg, van ja. de leg. We hebben nog een beetje het paasgevoel. En hoe voelde je paas zich dan? Nou, van de leg. Ja, toch zie je wel. Dat je kom mij niet kwijt. Hé, hey, maar Nicky, Ja? Waarom bloedt jouw lip? Oh, <laughs> heb je mijn Twitter gelezen? Jazeker. ruzie met Twitter. Met Twitter. Met schillen gaat. <lacht> <lacht> <lacht> ik ben even kamer en het laat zien nou, dat het What? Oh ja, ze dus laat even haar lip. Ja. Even, ik zou ook zo een 1 2 noemen: uh, uh, Ik laat lip. lip zien. <laughs> ja, nou, ik heb. Uh, het gaat eigenlijk over lipgloss. Je mannen hebt je gesneden, lipgloss. Heb je gesneden aan een lipgloss? Nee, maar daar begon het. Men, mannen die vinden lipgloss, dat is helemaal niks, want dan kunnen ze hun vriendinnen niet zoenen. Nee, dat klopt. Dus, dus, uh, ja, ik hou niet van lippenstift, dat vind ik niks. Nou, en ik sta met mijn vrouwtje over Ik vrouw, ja, ja, ja, heb ja, ja, ja, ja. Jarenlang lippenstift opgegaan, ja, ja. ik vind niks meer. Verdoemd. Maar goed, dus toen wilde ik uh, geforceerd iemand gaan zoenen gewoon om te pesten. En toen deed dat iets te hard, bam, dwars om mijn lip. Gadverdamme. Oh. Ja. Je, je, je, je praat het niet synchroon vandaag met jezelf, vind ik. Ik vind dat uh, je geluid komt later dan dat je lippen... Uh, dat klinkt heel raar. Ja, maar het kan het hebben van je, hoor. Oh, okay. <laughs> maar je los van je bloedende lip, hoe is het met je nikkie? Ja, het gaat echt supergoed. Ik uh, ben gezellig hier natuurlijk. Dus, uh, ja! ja. En je, je plaat komt volgende maand uit? Ja, ja. Dat kon, ja eindelijk, dat nog die, eindelijk. Volk eindelijk, vandaag. Op volle kracht. Wanneer, wanneer, wanneer, wanneer? Hoe gaat hij heten? Vertel. Oké, okay, 21 mei komt mijn album Let It Go. En dan wordt hij gerelicht. Dan laat je hem gaan. Oh, sorry. Hey. Ja, yeah. kijk. Dus mensen zullen voor de platenwinkel in slaapvlakken echt een liggen. Echt de voor de iPad verwaterd ver, ver, ver erbij. Zo wat heb We hebben een iPad, man. Niks. Niks. Helemaal niks. Dit zit geen fles op. Is gewoon niks. <lacht> hey, van mannen die een uh, te kleine penis hebben. Die uh... hey, maar, de uh, de Dan kun je ja. beter een iPhone hebben. Als je die ernaast staat, dan ook. lijkt het nog wat als je een Precies. iPad... <lacht> met een antenne erbij. Goed. Hey, maar hoe is het met je stem? Want je hebt echt een, een moeilijk jaar gehad. Stem, ja, uh, dat volgende. kun je best wel gewoon kut noemen inderdaad. Het is uh, 1 oktober was ik dan geopereerd. En uh, eigenlijk zou ik uh, januari gewoon helemaal weer meedraaien. Alleen uh, toen kwam ik heel snel heel, uh, op een heel niet leuk manier erachter... dat het dus uh, echt nog uh, een tijdje nodig had. Dus ik heb wel echt ermee uh, geworsteld. Maar nu... Want hoe lang uh, mocht je dan niks, niks doen? eigenlijk drie maanden mm. dat en dan heb ik ook nog ruim tijd genomen. Maar ja, maar na drie uur dacht je hallo, uh, ja. hallo uh, ja. Nee, maar ik moest nee. de eerste week. Dat was echt kloot. Want de eerste week mag je helemaal niks zeggen. Echt helemaal niks. En dan denk je dat dat erg is, hè? moet je echt dingen aanwijzen in de winkel? Ja. Bij de bakker. opschrijven gebarentaal. Ja? Ik ging met broertje gebaard taal. Maar dat is niet. toch raar. Dan moet je bijvoorbeeld. Je kan iets niet van de bovenste plank halen. Ja. En dan loop je dus naar een medewerker van van die, die supermarkt. En dan doe je dus. Ja, Hoe werkt dat heb dan? Nou, ik heb Hebben wij onze strafbaas. tong verloren, krijg je dan, hè? Ja, precies. precies. Your nou ja, ik had een blackberry en ik heb alles opgeschreven. Oh. Dat is heel leuk, hoor. En ook niet zo leuk, zelfs. Wat leuk. Nou, maar wat goed. Wat het fijn. ergste was pas daarna, dan mag je één minuut per uur praten. En wat, zeg je, wat zeg je in die ene minuut? Ja. Ik denk dit. Hij <lacht> <lacht> <lacht> klopt wel een beetje zo, ja. <lacht> Oké, okay. maar, um, maar het is nu helemaal heerst... want ik weet nog, je, hebt, uh, je, je ging op geen gegeven moment al hier bij, bij Giel. Ja. En toen was het eigenlijk nog niet helemaal goed. Nee. En toch hier zijn, en Ja, dat vond ik wel heftig. Maar heb je daar uh, zelf nog een... een, een uh achteraf dat je dacht nee, ik had het eigenlijk niet moeten doen misschien dat ik oh. moeten wachten tot het helemaal goed was of uh... nu, nu kan ik het denk ik wel zeggen omdat ik nu wel helemaal hersteld ben maar ik had toen oh, ik heb serieus die avond zitten huilen ik heb uh, ah nee, nee, en, nee echt en, waar? ja maar dat, dat oh. komt niet alleen hierdoor maar het, komt, of, het kwam niet alleen hierdoor maar het kwam ook echt omdat ik ik voelde van ik kan mijn stem ik kan er niet van genieten al drie maanden niet en ik wist niet hoe lang het nog door zou gaan en ja je moet dat je was die keer dat je dat je de single hier voor het eerst deed ja was dat die keer? Heb je echt... heel onzeker van als er we... is? Ja, maar je wordt er echt onzeker van. Ik heb echt uh, mentale uh, tegen mezelf in lopen knokken, echt serieus. Vond het... Echt waar, joh? Ja. Ik ga echt, maar... echt, echt huilen. Echt huilen. Ik ja. Vind, ja het... Ik vind het echt heel sneu. Ik ben ook echt niet iemand die huilt of Omdat zo. Ik, ik, ik heb het nog gezien met optreden op tv en ik heb het gehoord op de radio en, en dan. Maar je vond het nog de moeite waard om terug te luisteren? Ja, ja, zie ja, <laughs> ja, je. Ja, echt. Nou, ik vond dat Ik heb het niet meer gedurfd. Ik heb het niet meer teruggekeken. Wat erg. Oh. Maar nee, het valt allemaal me wel mee, weet je. Nu achteraf kijkt en denk van ja. Maar valt het eigenlijk de compact disc die je nu aankomt, volgende maand... Was die al klaar voordat je stem uh, um, opnieuw uh, getraind moest worden? Of moesten er nog dingen aan gebeuren? Moesten er nog dingen... Ik heb, uh, een groot deel heb ik in zeden opgenomen voor de operatie. En een uh, iets kleiner deel heb ik daarna gedaan. Maar dat is makkelijker. In de studio kun je het uh, nog een keertje, weet je wel... Kun je even aan het nummer wennen, inkomen en zo. En op een gegeven moment dan kan je het er wel uit gaan zingen. Maar uh, ik vond voorheen, voor 1 april of 1 oktober... vond ik wel echt uh, een stukje makkelijker gaan, ja. zeg maar. Hmm. maar, maar uh, je, je, je zegt net, je doet optreden nooit terug. Goed, ik heb het hier. Nee, nee, nee. Durf je het aan? Ze willen het niet. Nee, echt niet? Ze willen het niet. Ik... Nee. nee maar zo, zo dan ga je, dan gaat ze weer huilen. Ja, nee, dat moet ook niet hebben. Nee, nee, nee. Maar ga je gewoon een dan klein, de... klein... Dat de mensen een klein idee hebben Doen hoe het Doen we de nou straks de single om. draaien we ook, de sowieso. Dat best mee, dit. Ja, ik zie helemaal warm van binnen. Het is echt eng, hè? We moeten het er niet aan. je nog een pilsje? Hier vind je een klein beetje uit de bocht, dat geef ik ook wel toe. Ja, dat is wel dit stuk. Maar dat is eigenlijk het enige verder, hoor. Er valt best mee, toch? Ja, het kan ook zijn ik ben heel perfectionist, maar volgens mij was het echt. Ik denk een beetje. Ja, precies. Heb je het nummer van Chibbetjisme al gehoord? Zo! Nee, maar weet je. Dan ren je wel weg, hoor. National Radio. Ja, dat kan... En daarvoor weer... Um. Oh, landing Oh ja, Where Are We Running? Met in ja, de studio, Nicky, dames en heren. The want het Ja, dat klinkt toch beter Je bent dan. helemaal terug, hè? Ja, ja ben maar... helemaal terug. Elk, elke zin wordt weer een liedje. Ik ga toch even de, de, de cliché-vraag stellen, nu. Maar um, wat kunnen we van het album verwachten? Ja, nou, eh, heel veel verkochte platen. Ik heb er... Wat kunnen wij muzikaal ja, zien muzikaal op deze nieuwe show? Nee, het is... richting, ja, eh, ja, met op? Ja, heel cliché vraag inderdaad, Michiel. Dankjewel. Maar ik heb er nog een keer echt best op gedaan. Hè. Ik, <laughs> ja, ik kom met een cliché vraagje. En is het gelukt? Het is wel zeker gelukt. Wat <laughs> nou, Vertel. het wordt, uh, het wordt wel uh, een soort van pop-rock plaat, zeg maar. Maar er komen ook juist wat meer soul dingetjes in... waar ik wel helemaal fan van ben en wat ik heel mm. leuk vind. Waar slakers ook. Ja, mpappa. Mm, mpappa. Mm, mm, la la la. Kijk, er staat een la, soort van verrassingsliedje erop. Een verrassingsliedje? Ja, nou, verrassingsliedje in de zin van het is net iets anders dan alle andere liedjes, maar ik het vind het zo'n lekker nummer en uh, het moest er gewoon op voor mij eens. Dus. Ja, maar is, is het een origineel of een cover? Het is een origineel. Oké. Okay. Uh, dat is niet waar. Het is een cover. Het is een cover. Een cover. Ja, dat, een soort van ja, maar het is uitgebracht in een ander land oh, door okay, iemand ja, anders. Okay. Dus, dus, uh, is niet dat we denken we oh, het verrassend dat ze dat nummer doet. Dus dat nee. is niet de verrassing. Uh. Nee. Lijkt het lijkt het een beetje op dit. Dit. zijn de genomineerden voor de Serious Talent Award 2010. 2010. Destin. Ja, verrassend. Oh, ja, maar. ik dacht Mooi Ja, ja, ja. Dus, uh, maar gemaakt. Valerius. Valerius. <risi> Zou het ook kunnen zijn natuurlijk. Lijkt er meer op K.W.M.R. Uh, oh, Flinke namen. Wat en nog. lijkt wel een beetje op. vorig jaar won jij uh, de 3 voor beste nieuwkomer. En weet je nog wat je aan had? Ik weet, weet je ja. nog wel wat je op had. Zo ja. Dat, en ik heb, ik, we hebben toen heel lang zitten filmen he, samen met de twee ja, dus we, ik, hebben, we hebben wat filmmateriaal gemaakt. Ja, maar dat was echt. Uh, volgens mij toen was, was ik toen best wel heen, ja. Maar je was nieuw, nieuwkomer van de, van, de, van de eeuw, toch? Ja. ja. Beste nieuwkomer. Ja, van de eeuw. Dat is dat te gek? Ja, ik Dat vond het superleuk. Ja. Uh, dit jaar, uh, uh, hoe zit het met de nominatie ja, Dit jaar zijn we voor beste nieuwkomer genomineerd... Uh, Caro Emerald, Destin, Go Back to the Zoo, Rigby en Whalen. Wie van die vijf? Ik oh. Even... oh, niet aan mijn vraag. Als je jawel, bent. jawel. Want jij um... gaat ook stemmen natuurlijk op 3fm.nl. Zo ben je. Ja, precies, zo ben ik. Die heb je natuurlijk al lang gedaan. He ja, heb ik al lang gedaan. Dus op wie heb je gestemd? <laughs> op uh, Caro, Destin, Go Back to the Zoo, Rigby of Whalen? <tijds> Ja, dat is niet eerlijk, want... Uh, want twittert met iedereen, Ik hè? heb er twee. <laughs> dat kan dus niet, hè? Je kan maar op één stemmen. Dat weet je zelf ook wel. Want je hebt al gestemd. Maar, ja, precies, dat ben je maar, eigenlijk en... eigenlijk feest, je Ja, je gemeen, eigenlijk, Venustra. Het is, ja, het is gemeen, de weet de je Gaan oh, okay. ja, we Ik ben nog heel nee, lief Ik vind het niet Emerald, vind ik echt helemaal... Ik vind het helemaal kikken. Serieus. Maar... Maar, <laughs> maar Waylon is natuurlijk... Uh, yeah, man, we go way back. Oh ja. Nee, oh. uh, nee Waylon ja. is het. Waylon? Wat, wat we go way back wil je ook een soulzanger op je telefoon. SM's is om. Maar nee, uh, <tieks> waar, waar kennen jullie elkaar van dan? Um, we hebben ja, eigenlijk um, in de muziek altijd al, zeg maar... We, waren, we kwamen altijd op dezelfde sessies en dat soort dingen. Jullie hebben vroeger op de jangles gezeten, samen? <tieks <tieks <tieks ja. En een blokfluit, op een blok, op de blok, op blo blokfluitles. No comment. Nee? Nee, ja. nee, we hebben, we hebben denk, zes jaar geleden elkaar uh, voor het eerst gezien. Net, ja, zoiets had het al zijn. En toen zijn we elkaar gewoon tegengekomen bij. Uh, hij zat in een bandje, een soort van collega-bandje. Dus we kwamen vaak, vaker uh, bij hem kijken. Hij kwam bij ons kijken, dat soort dingen ik dan had het idee dat hij eigenlijk best wel out of, the, out of nowhere kwam. Maar hij is dus ook best lang ook uh, in het yeah. circuit. Nou, in het circuit. Tenste, dat is wel meer het cover circuit. Ik weet dat hij... Uh, ja, we spraken wel eens af, weet je wel. En liet hij wel eens dingen horen. Dat hij zelf aan het schrijven was ofzo. en zo. Uh, en mm -hmm. um, Ook wat liedjes die... Hij is een tijdje in uh, Amerika geweest. En uh, heeft hij met uh, Waylon Jennings uh, heel veel gedaan. Uh, een beetje dat country... Um, country? Ja, Amerikaanse country zanger. Co ja, Waylon country? Yeah. Ja? ja. Ja? Dat wist ik nou wel niet dan echt uh, als in. Haarlingen, uh... hey volk. <laughs> ik vind het echt, ik moet het echt een keer zeggen, want ik vind het zo knap. Ik hoef maar schaap te zeggen. Hebben jullie iemand ja, afglijden? We zijn zo snel, we zijn okay. zo snel. Zeg is cool. En bloemetjes? Ja, cool. We hebben oh, trouwens bloemetjes. over bloemetjes gesproken. Ja. Ik vind die blouse voor jou echt zo mooi. You are maar... stealing my Mag fucking thunder. Daar is die weer. Weet het lijstje al wat voor een. Uh... Ja, ja het, nou, ik... Gerard heeft aan het begin van de uitzending gezegd en dan heeft iedereen gelijk het plaatje. Chibbe heeft een Gerard-Ekdon blouse aan. Ja. Nee. Waarom ik, ik heb één keer niet zo'n blouse aan vandaag. Wat heb jij eigenlijk aan? Ik heb gewoon een blouse. Het is ineens opgevallen dat je met De hele avond heb ik niets aan. En je hebt het niet eens door? <laughs> nee, nee, sorry, ja. Dat is ja, daar zo natuurlijk. Ik, ik, ik loop altijd in die kring. En nu eindelijk doe ik het hier niet. En nu, nu doe ik het fucking... Ik ga weg ook. Ja. Maar, ja, waar, right. Hier, we kunnen van bloes Dat jij nu mijn bloemetjesbloes aan doet. Of en dat je doet Hier, daar hebben jullie allebei een bloes aan. Een bloemetjesbloes. Het begon met de vriend van Nikki die ook is in de studio. Die zei, wat heb jij een leuke bloes? Nou, is ook zo. Ja, maar het is ook echt een Jezus. Maar geen hoop seks hebben. Chip, eigenlijk wil jij gewoon op dit moment dus dat jullie met elkaar een bloesje gaan wisselen. Nou ja, nee, maar... Dat zeg je net. Nee, ja, nee, maar, Dat zeg je net. Sip. Gerard is aan het huilen van binnen. Hij lacht met maar hij haalt van binnen. Oh, ja, Hij wil een bloemetjesbloes aan hebben. Ja, en vandaag heb ik een bloemetjesbloes Ik ben mezelf niet. Ik heb, nee. Ze zaten allemaal in de was. Ik ben mezelf niet. Ik, ik heb een bloesje niet in dezelfde maat dan. Ongeveer, ja. Want ik heb een keer een bloesje van Gerard gekregen. Hebben we dezelfde maat? Ja, ongeveer. Pje XS? Zijn dat jouw maat tegenwoordig? Tegenwoordig wel, ja. Uh -oh. en drink met maten trouwens ook. Ja, vooral ook. So, maar ja, wat nu? Dat eigenlijk wel. Oké. Okay. Zeker. The breeze, not a cloud in the sky. Cast a shade on me. Perfect. I'll Heb je er uh, horen geslissen in het nummer? Nee. Dat is heel erg. Uh, is zo. Uh, ik, of ze heeft een uh, beugel, Beyoncé. Het viel mij van de week op. Ik heb het ook uh, geroepen. En sindsdien heb ik een aantal, heb ik een aantal mensen het nummer uh, meteen uh, verperst. Platt georganiseerd excuses. Maar ze zingt echt... Zit, zit, zit, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, ja. zet, <laughs> ja, in een zet, erg zet, zet, jaren geleden? zet, zet, zet, zet, zet, They did won't say you see you it. Als die ging rappen, ja? Yeah? Gast, niet normaal. Die moet je maar even op je en 3 Eurochart. Uh, ik heb een GD-siegel oh, oh, nog. Oh, nog Maar Die er okay. echt hoor, Maar Maar dit is, het viel mij op van de week. Dit het, dit is Je moet maar voor de gein even. Dat of wie gewoon nou, vlecht nou, afgemikt. Uh, heel slecht, Zo Daddy Duck. Heel fucking. You're the. Pickleball. <laughs> ja, sowieso. Ja. Ja. Maar los ja, daarvan. Dit is ook een fantastisch nummer. Helelijke Telefoon. Helelijke en daarvoor Nicky. Ja. Perfect day. Uiteraard ook fantastisch. Ja, fantastisch. En Linders Fleet Fiet. Ja, ook heel fijn. Nou, wie weet vanaf nu, dat weet ik ook. Een nieuwe handicap. een dikke lip gaat doen. Nee, Wat is <laughs> dat home! Dat, <laughs> <laughs> dat zal toch best meevallen, hè? Nou, Ik heb toevallig geen cover gehoord vandaag. Iemand stuurde me een link van iemand die het ging coveren. Dat is wel echt leuk als iemand anders je nummer gaat coveren. Hè? En die sliste wel. Nee. Ja. Maar die... Frits Slissing. GELACH Hmm. Oh. Hey, maar, we zijn... moeten we het nog even over je commercial hebben. Want hey, je bent uh, behoorlijk op de, op de buis. Want <laughs> ja. je wordt helemaal vol op televisie. <laughs> ja. dat is, dat is, ja. Het is zegt een soort van yoghurtreclame. <laughs> Sorry. Maar het is toch die, uh, die yoghurt, uh, de het yoghurt. Fie fit. <laughs> fie fit. <laughs> nou, serieus. <laughs> Volgens uh, mij, jij zet het van mij, tegen mij van de week. Hè? Iemand zegt, ja, je zegt vier helemaal verkeerd. Moet fie... Ja, ik kan het niet eens doen, maar ik zeg het schijnbaar heel raar. Vivit. fit. Nee. Ja, ja. Stuk, maar wat krijg je dan? kreeg je nou een Yogurt. levenslang gratis yoghurt? Nou, ik moet, het nog, ik moet nog een boos brief sturen dat ze mij wel uh, het levenslang uh, yoghurt moet sturen, ja. Ik krijg er wel een paar zakcentjes voor, neem ik aan. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, het is allemaal goed geregeld. Dus oh, oké. Okay. Ik maak een grapje. Je kan op vakantie? Het is nog, eerst, ik heb no net nog een vierbitje op. Ik vind het serieus echt Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zometeen in de next week meer van Nicky. Uh, Dit is kaarten voor Zwarte Cross en natuurlijk ook keiharde porno. Ik kans op kaarten voor Nicky de Club Tour. Ik uiteraard Lekker naar buiten met weekamp.nl. Nu 10% korting op tuinhuisjes en buitenspeelgoed. Ontdek de grootste online tuinwereld van Nederland bij weekamp.nl. Toen Frans Bauer overstapte naar de Nederlandse energiemaatschappij... belde hij mij steeds weer als hij een vraag had. Hé, hey, ik heb van iemand gehoord dat ik straks een aparte rekening kan krijgen... voor de transportkosten, klopt dat? Kijk, dat is natuurlijk niet handig, hè? Want zo snap ik er helemaal niks meer van, zo. Frans, maak je daarover maar geen zorgen. En u ook niet. De Nederlandse energiemaatschappij brengt alle energiekosten bij u in rekening. U krijgt één overzichtelijke energienota. Bel gratis 0800-4664 of kijk op nederlandenergie.nl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 Bij vleesfabriek Stegenman in Deventer woedt een uitslaande brand. Het bedrijf staat op een industrieterrein aan de A1. Die is nu in beide richtingen tussen Deventer en Logom afgesloten... omdat er veel rook vrijkomt. Daarin zit ook ammoniak. Het is niet duidelijk of er mensen in de fabriek aan het werk waren... toen de brand uitbrak. Er rijden geen treinen tussen Deventer en Zutphen.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 Van Apeldoorn naar Hengelo staat inmiddels een file van 5 kilometer tussen de Afrit Forst en Deventer. In beide richtingen kan het verkeer beter omrijden via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Dan nog wat nieuws van de spoorwegen tussen Utrecht Centraal en Gouda: moeten treinreizigers rekening houden met een half uur vertraging. Er staat daar een kapotte trein op het spoor. En ook het treinverkeer heeft last van de brand bij Deventer. Het treinverkeer tussen Deventer en Zutphen is stilgelegd. Dat heeft natuurlijk te maken met die brand.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 Against the Machine komt op 9 juni naar het Gelderdome in Arnhem. Koop je kaarten voor Rage Against the Machine via www.lifenation.nl. De overheid helpt ondernemers door het regeldolhof, door wetten en regels te vereenvoudigen.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 He's Wat zit er in dit nummer? Oh, oh, ja. uh. n e r T She wants to move. In het laatste uur van de extra winkel... ...deze dampende, stampende, vieze, smerige... ...vrijdag 9 april 2010. Met nog steeds in de studio te gast... Nicky oh. Met yoghurt. Ja. Wat? Ja, nee, nee, nee. Met nee de, ik heb mijn yoghurt niet meegenomen. Heb je een yoghurtje nee. niet bij? Nee, die is op. <laughs> <laughs> yoghurt, dames en heren, de yoghurt is op. De code is in voor vanavond. De, de yoghurt, yoghurt is, is op. op. Gelukkig zijn er wel kaarten voor de clubtoer, want... Die hebben Die we, we hier. Ja, ja, zes keer kaart. Je mag zelfs kiezen waar je heen gaat. We hebben Weert, Leeuwarden, Dordrecht, Apeldoorn, Alkmaar, hele Zwolle. Ben je er klaar Of Heb je er zin in? Ja, hè? Ja, ik heb er super zin in. Super zin in. Heb je al, is de hele show al klaar? Ligt bij de show. klaar? Morgen is We hebben al vier shows gehad. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh, we oh, hebben al vier shows oh. gehad. Ja, ja, ja. Oh, oh. En zijn er nog dingen waarvan je dacht, dat komt beter? Of dacht je van, god, dat ging even lekker? Of, uh... Nou, ik moet zeggen, we hadden afgelopen uh, vrijdag... Nee, oh, dat was een voor... mooie. dag, eens ik. Een keer. Vr vr vr vr vr vr vr de klapper ja. van de week? Klapper van de week. Ja hoor, ja, ja, is hoor. <laughs> mag er mag er blijven hè. Ja, maar dat was dus in Haarlem. Waar in, uh, ja, was het er weer? Afgelopen... Afgelopen ja Of zaterdag, dat weet ik ook niet. Ja. Was het niet maar dat was heel goed. En heel leuk. Daar ging het om. Ik heb heel veel zin in weer morgen. Volle zalen? Ja, nou nog niet allemaal Nee, niet allemaal, We hebben nog kaarten. Volgens mij is er... Er komen nog drie man bij. Precies. Dat is toch lullig, drie stoelen. Er kunnen ja, zes, dan kunnen zes kun je twee je net mensen niet bij je. Je ja. drie stoelen weg van kunnen zeggen dat je het uitverkocht hebt. Ja, dat is Stom, klote. He? Dat is echt kloten. Dan zeg ik gewoon van ja, het is uitverkocht. Er zijn dus uh, managers die dat doen hè, om de artiest tevreden te houden en niet onzeker. Dat ze gewoon ook op de route, op, op de route naar, naar de theater het snel even uitverkocht erop heen plakken. Echt, ja, het oh? Helemaal uitverkocht. Ja, dat is echt uh, oh, goed. Hè? Ik het laatst gelezen in een boekje. Oh, ja, onzekere, onzekere artiesten. Maar dat is uh, de natuurlijk niet. Nee, nou, Ik Dickie wilde is. naar Caro Emerald gaan uh, ik was kijken. Ja, als ze uitverkocht zijn, ja, echt is uitverkocht? Uh, of is ze nou, gewoon een manager? De manager. De manager. Ja, dat zie ja, je wel. Ik vertrouw het niet zo makkelijk. Duidelijk. Gewoon heel onzeker. Kom je... Nee, Karel staat niet op de 3 VM Awards. Nee, staat niet eens op de 3 VM Awards. Staat niet op de 3 Kom Awards. Kun je je nog niet naar binnen lullen bij de Serious Talent Awards? En daar treedt Karel wel op. Ah, ik heb al uh, haar manager gesproken. Ja, maar die was druk bezig met afplakken van posters natuurlijk. Ja, die ja, uitverkocht. Ja, dat kan niet. Nee, maar ik, ik ga er waarschijnlijk naartoe in het paradijs. Oh, gezelligheid. Ja. En hoe, kaart te voor de clubtour van Nicky, als je naar of weert Leeuwarden, door te gaan uploaden, ook mijn hele Osson wil voor alle duidelijkheid. Uh, Weer is morgen al. SMS er nu. Ja! Ik, ik wil, wil Nicky. Naar Nicky. Ik, wil Nicky. Ja, mijn, mijn <laughs> ik wil Nicky. Mijn ja. moet zegt ik wil Nicky. Oh ja. Daar okay. hebben we hoor, Chibbe. Daar staat er ook. Ja! Ik, ik wil, wil Nicky. Nicky. Ik moet je sms'en. Zou je niet gewoon naar Nicky doen? Nee, ik wil Nicky. Moet je sms'en? je ruzie hè? Nee, ik niet. Ze mag me slaan. We gaan geen gasten meer slaan. Je. Nee, dat is veel welke... slechte ervaringen mee. SMS maar, doe er gelijk even welke van deze avonden je wilt meemaken. Ja. Dan uh, lijkt het mij een hoog, hoog, hoog, hoog mooi moment hoog, voor. Hoog, hoog, Vijf vragen. Hoog, mooi. Mooi. Oh, van Gerard en Nihil. Ja. Van Gerard en Waarom oh, kijk je altijd zo'n benauwd gevoel aan? Geen idee. Ik wilde eigenlijk net vragen, heb jij de vijf al een keer meegemaakt in dit programma? En volgens mij wel. Tussen ja, en dan toen moet ik num al? Nummers kiezen tussen de 1 en de vijf. Ja, nou, je nou, was we het doen, al. Oh, kan, oh, doen ja, we ja, al. we het we al zo ja, ja, we lang in dit programma. Nou, ik was even bang dat het misschien Trek trekje gesprekje was de vorige keer. Ja, trekje Of De reality check. Oh, dat hebben we ook nog gehad, hè? Moet we, we, we, we moeten we een keer uitsmijden geneten bij een lunch en nieuwe items gaan bedenken. Zullen we dat doen? Uitstekend, idee. Gaan we ik weer eens doen. Ja. Leuk. Nikki, Dus je kent het principe. We hoeven jou niks meer uit te leggen. Dus doe maar even een lekker getal. Huh? Oké, okay, 27. 27. Oh, nee, was 26. Ja wat, ja, wat is het nou? Uh, 27. Z nee, 26 is leuk. 26. Okay. 26. 26, 26. Wat is het, ik 26, 26 dames, <laughs> dames en heren. 26. <laughs> Wanneer was Wanneer? je voor het laatst donker? Oh, dat weet ik. Dat was op 1 januari. Nee, op 31 december 2009. Was je helemaal naar de Palestijnen? Hè? Wat heb je gezopen? Nou, ik had volgens mij. Nee, ik was niet helemaal bezopen. Maar ik heb sindsdien meer gedronken. Oh. Sindsdien nooit meer? Wil je een pilsje? Nee, nee dankjewel. Nee, serieus. Weet ho je wat? Ho -ho -zo? Ik dacht? Wa waarom? Nou, ik ben zo'n heel ouderwets iemand die dan aan uh, goede voornemens wil doen. En ik had niks beter. <laughs> dus je hebt gewoon niet meer getrokken. Dan hoor. doe ik maar juist zonder alcohol. Wat is er nou, goed ja. aan voornemens ja. drinken? Hoe kom je je weekends dan door? Ja, ja, maar het is super leuk ook zo. Ja, jij, jij zegt ik altijd jezelf dat het gewoon nog een keer maandag is. Je bent oh, een natural high. Ja, maar dat is nog veel leuker. En dan kan je het nog onthouden volgende dag. Want maar zou, ik heb zou... echt veel te vaak van die blackouts, weet je wel. Want... Maar hoe is dat? Even, even gewoon, hoe, hoe werkt dat oh, op je seksleven? Ik die 2009. <lacht> Lang levende filmbeelden. Nou, so, ik had toen echt veel te diep in het gekeken. Dat was leuk, toch? Dat ah, is toch mooi. Hé, hey, maar even, hoe werkt dat op je seksleven? Dat kun je toch alleen maar dronken uitvoeren, vaak of niet? Dat ligt eraan met wie je uh, seks hebt, Gerard. Dat is waar. <laughs> ik weet niet hoe het Er zijn mensen in mijn omgeving de die het altijd manier. dronken doen. Dat, dat zeg ik voor mij. Nee, ik niet. Ik doe het zo nuchter als wel. Ja. <laughs> nou, het volgende. Iedereen glas melk en nee, ik heen het bed in. <laughs> en dan ook ik een ongeluk met morsen natuurlijk. Sorry. Flats. Ik pak yoghurt uit de kar. <laughs> zo, daar ben ik weer. Goedemiddag. <laughs> nou, um, vraag twee. Oh ja, zeg hem maar. <laughs> Drie. Drie. Ja. Oh, dit, nou, dit, nu gaan we het te horen krijgen. worden door, dit wordt leuk. Wat is je grootste ergernis? De laatste vraag. <laughs> Jullie gasten, nou, mensen met bier ongeveer. op. Zijn mensen die dronken zijn echt vervelend als je zelf niet gedronken hebt natuurlijk? Uh, ja, kan. Maar dat is niet mijn grootste ergernis. Oh, wat is je allergrootste? Mensen die niet hun handen wassen na het WC gaan. Dat vind ik zo verschrikkelijk. Maar hoe weet je Gross. dat ze dat niet gedaan hebben? Ruik je aan die handen dan? Nee, Je kan altijd zien, als mensen hun handen wassen, ook ja. al droogt het af, zie je nog een klein beetje dat glimmen. Schuim, ja, ja, maar het ja, kan ook wat anders zijn. Hè? Je weet niet als als je je bent met <laughs> dat je een de wc hebt geschoten met wc-papier. Dat maakt je weinig was. Jim, laat je anders even zien, jongen. Oh, oh, oh. Ik ben net naar de wc geweest. Ja, ja, ja, dat ik zeg glimmers inderdaad. Heb je glimmertjes? Ja, ze glimmers. Kijk. Jezus, Pia. Nee, dat is echt een van mijn grootste Dat vind ik, ik zo smerig. Nee, ik ben heel hygiënisch. Ik doe dat altijd. Echt waar? Schoon trouwens. Wordt vrouw het bij 3 FM? Ben ik echt een ontzettend ja. Dat is trouwens wel zo, ja. Ben, ben ik een ontzettende hork als ik zeg dat ik dit niet altijd doe? Echt waar? Is het echt heel echt? erg? Ja. Heb je ja, ik je nou, vanavond al een hand gegeven? nee. Dus ben ja. ik me nog niet naar de wc geweest? En me dame, wel altijd. Hee, nu heb je geen ja. mee. dus <g varios> yep. hand meer. En Nicky, hey ik, uh, ik doe het niet altijd. Zit jij plassen? Ja. Oplossen. Oké, ik wil ik wil daar echt iets over zeggen, want daar heb ik echt heel veel respect voor. Ik ken mensen. Ik ken mannen die zitten in plassen. wegens respect voor vrouwen. Nee, nee, ho. -ho omdat, ze... omdat we een telefoon hebben met internet. <lacht> dat is het. Dat is echt het enige verhaal. Hey, maar even. Um, maar waarom? waarom? Hij, zit, hij zit plassend en hij zit nu. Ik weet het niet hoor. Ik vind het een beetje één. Ik ben nu een beetje, beetje aan uh, ja, ja, het drukken. Moeten we even die doen voor het even een Sky. Waarom? Waarom doe je dat? Uh, omdat ik dan. Uh, Stel dat er een, een, een kopje meekomt, <lacht> dan heb ik vast als juiste houding. Oh. Nou, ik ben echt benieuwd. Please, vermaak me. <lacht> je, kunt, je kunt heel rustig uitdruppelen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat als ochtend, als ik net wakker dit ben, dan kan ik niet ik echt staan. Heb, dit heb ik geen gehoord. zin. Dan moet even gezeten worden gaan. Ja. Nou, zeer, me, vraag ja. nummer drie. Prachtig beantwoord dit. Vraag nummer uh, 15. 15. Dames nou, en heren, hoeveel sms'jes stuur je per dag? Oh, dat is best wel saai. Volgens mij ook uit twee. Echt? Je twittert ja. iedereen altijd. Uh, ja. Ja, ik sms, ik ben niet zo'n sms'. Er. Ik bel liever iemand, dan heb ik iemand aan de telefoon, kan ik meteen reactie horen. Of het moet echt iets heel kleins zijn bij iemand dat ik denk van ja, die zit niet op een telefoontje voor mij te wachten, dan sms ik het. Wc-papier Of op. ik moet iets heel liefst naar mijn vriendje willen sturen. Dat is echt volgens oh. mij het enige wat ik echt... Uh... Het is leuk als je een fax op de wc hebt. Dat je een wc-papier is op dat je dan blanco fax terugstuurt. Hier. Joe, dank u. Mooi beantwoord. Um, de vierde alweer. Man, het gaat straks. Oh, dat kan niet. 46. 46. Welk liedje... Omschrijft het beste jouw gevoel van dit moment? Een rare vraag. Waste against een machine. Ik vind het een hele mooie vraag. Valletje... Hoppa. Hopa. En klaar. Fuck you. I won't do what you tell Maar serieus. Ja, mag het ook een van mijn eigen liedjes zijn? Lijkt me zelfs wel logisch. Ja, maar weet je... Ik ben natuurlijk net een soort van verliefd en zo. Oh? Oh, is het net? Ja, nou, niet zeer heel lang. Oh, echt? Vier maanden. Vier maanden. Oh, oh, en dus hoeveel uh, dagen en hoeveel uur? Weet je ook dan? Nee, dat gaat niet. Zo, uh, zo <laughs> gaat het het niet helemaal. Oh, okay. Nee, maar dan heb ik wel echt. Uh, toen ik de plaat aan het opnemen was, de laatste paar nummers, toen uh, Had kwam ik. je mijn een eentje... foto van hem? Nee, maar eentje was echt zo van man, ik kon bijna niet concentreren, want ik moest de hele tijd aan hem denken. Dus uh, oh. we can't stop thinking. Wat oh. lief? Wat lief? Ja, leuk hè? Oh. Wat lief. Ik ben echt. Ik wil echt heel, totaal niet Romant zijn. Zeg maar ik ben eigenlijk Aarok en heel erg van die. Dat geeft niks. Nee, dat maakt je, maak je alleen maar extra menselijker, Nicky. Mensen gaan zich herkennen. Maar zou je dan ook liever een, een avondclubtour afzeggen om lekker met z'n tweeën op de bank een, een romantische komedie te gaan kijken? Nee. Dat, dat nee, sorry. Nee, zo, uh, zo, zo, zo slecht ben ik nou. Nou, slecht. Nou, zo broer. fout. Ik vind het heel fout als mensen echt... Uh, um, ja, hoe heet het? Zo verliefd zijn als wij. Oh, je moest eens weten. Maar hoe klef zijn jullie dan? Ja, te klef. Echt ja. niet ja. leuk. Dat, ik, ik gun het andere mensen niet om het aan te moeten zien. Echt, hoe, hoe vaak krijg je per dag dan uh, de, vraag, de, de opmerking... Get a room! Nou, zijn huisgenoten die roept het de hele dag lang. Prima. Goed, dan heb je een kamer. Misschien moet dat je hem een dat keer dat naar goed. bed de, de sturen als jullie naar bed gaan. <laughs> dat het <ook> wel is misschien <laughs> het De laatste vraag oh, hoor je. Hè? de laatste mensen. No, no, no. Ehm. Uh, 30. Wat is een ander woord voor klinknoteur? Voor wat? Nou nee, ja! Deze vraag hebben we één keer gehad. Wat is dit nou weer? Nee, deze vraag hebben we nog hier gehad. Wat Ooit. is een ander woord voor klinknoteur? Ja. Ik zou zeg hem maar meer als een Frans uitspreken, denk ik. Dat kan ik zo lekker. Klignoteur. Klignoteur. Klignoteur. De vin blanc, die uh, baguette du jambon, die. Uh. Maar ik gewoon zeggen, pas een nieuwe vraag? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Het was nieuwe vraag. Prima. Welke? 31. Lees je laatst ontvangen sms voor. Nou, een heel klein ding natuurlijk. <laughs> ja, ze sms ik zelf nooit, maar jou. de vraag is, krijgt ze ja. zelf een heleboel sms binnen? Dat zou kunnen, hè? Dus pak ik nu even de telefoon. Er komt een ranzig sms aan. Ik zie die vriend ook kijken van, oh mijn god, wat ja, hij ja, was... Oh god, nee, iets, we met we yoghurt, iets met yoghurt, iets met yoghurt, Waarom heb je twee telefoons, Nicky? Uh, eentje is een. Voor uh, boekingen? Kant. Eentje doe ik uit als ik niet gestoord wil worden. En dat is een soort van noodnummer dat mensen mij nog. Als je hebt en... twee telefoons. Eén om uit te zetten om niet gestoord te worden. En het andere om op te nemen als je wel gestoord <lacht> wil worden. Ik heb thuis een noodboek. Schrijft u mee thuis? Komt dat op neer? Ondertussen, oh, trouwens, Twitter doet het op 101 TV. Hij is echt wel heel erg lief. Hij is van jou. Nee. Nou, oh, daar komt de de de de ie, daar de de de komt ie, komt ie. Nee, nee, tel niet mee, want het is niet de laatste, volgens mij. Jawel, jawel, kom op, lezen, hem. Wel lees drukke lieve meid, knipoog, hey, knipoog. Kusje, ik ben gek op jou en ik zie je zo in droomland. Kusje op je navel. Romantiek oh. ziek, mensen! Dat is <jogoes> toch... Ik, ik, wel, ik, ben, ik moet er wel bij zeggen, ik ben heel blij dat ik van tevoren al heb aangekondigd dat het echt te klep was, maar leuk. Ik zie je straks in Dromeland, <laughs> for real, echt waar? Ja, ja leuk ja, hè? Dat kan ik een beetje uitleggen. Maar wat is er met haar navel even? Wat ja, die is, is er... gewoon ook mooi. Ja? Je, je kust ja, graag haar navel. Ja. Maar, maar Dromeland, gaan we even naar Dromeland nu, want wat gebeurt er in Dromeland? Zij moest heel veel naar het buitenland de laatste tijd en dan, uh, dan mis ik haar, dus dan ja. <laughs> Nou, wordt het heel, heel klef. als dan ah. weer, En dan komen yeah. jullie samen komen jullie dan in in Dromerland. Ik oh. oh, oh. vind het echt, echt heel leuk, leuk. Ja. Ik vind het wel heel nou erg heel klef. hoor. Ik ook Gadverdamme, Stelplaat. Ja, <laughs> bij deze. Hoppakee. oké. Dromerland, is dat hetzelfde als Wicked World? Ik denk het wel. Ja hè. Daar komt je ook Die komen er ook. Oh, met navel. Say you like candy, Navelverpakking. Ha, ha, me. I got some sugar up my sleeve. You like money.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 Wiepidep. Operation DJ Sandstorm. En het is weer zover een splinternieuwe DJ Sandstorm mix met vandaag daarin. <tosses> Jezus, wat, een, wat een moment om een oprusting te hebben. Sorry, ik had een oprusting. Hij ging net zo lekker. Hij ging zo lekker. Maar nog een keer? Ja, maar ja, uh, dit is echt sorry. heel slecht dit. Maar <tosses> ja, <tosses> <tosses> even de plaat uitzetten. Even de zo uitzetten. Ja, ja prima. 3FM, Serious Radio Operation DJ Sandstorm Ja <laughs> ah, mensen, het is dus een splinter nieuwe DJ Sandstorm mix Met daarin de volgende chansons <gasps> Mighty Double Magic Carpet Ride, Roger Sanchez Je ziet hem op het strand, maar je ziet hem niet Turn the music on, Missy Elliott, For My People Tom Craft, Lonely Lesson, Caroline Meyer, I'm Not Over Operation DJ Sandstorm, in the mix storm. DJ Sandstorm. Met daarin de Mighty Dup Cats, Magic Carpet Ride... Ring, king, king, king. Roger Sanchez, Turn On The Music... Missy Elliott, For My People, Tom Craft, Lonely Less... en Carolina Liner. I'm not over. Volgende week een nieuwe... DJ Sandstorm. Ik, heb, ik weet niet hoe het zit, maar... Ik, ik ruik er een, een eens pizza. Een partij pizza hier. Oh. Kijk eens oh. van je straat, pizza. Mag ik, mag ik een slice? Gadverdamme. Al die Waar ik, komen je, die pizzas je vandaan? Zo veel van ik durf zijn, geen ja. pizza meer te eten die gemaakt is in Hilversum. Houd ah, op. Mm. Jezus, wat goor, wat lekker. even. Mm. Ah, wat een avond is dit, jongens. Oh, heel. Al die pizza's. Welke nou, band staat op die gang dan? De mattress. meteen bij de uh, nou mattress. Ah. ah. De mattress natuurlijk. De, de mattress, jongens. Zijn goed live. Goed bezig, jongens. Woe! Wat een optreden. Nou, moet, je echt, moet je echt eventjes uh, blijven luisteren naar die Die zijn live zo. Die zijn, die zo zijn leuk, hè? Die zijn goed. niet normaal. God, die Rudy die heeft ze toch allemaal weer, hè? Op een rijtje. Op een rijtje, Dat is leuk, hoor, die jongen. Uh, wat wij dan wel leuk doen, als zeg ik het zelf. PFM present. Het Zwarte crossfestival. Festival. Jaha, ja, 16, 17, 18, volgens mij, juli. Lichte voordeel. Met uh, Babadi, Bomba, Contrast is de camera Emerald. Goh, er is hij weer. Uh, Guus Meeuwis. Guus Meeuwis. Is er ook nog. Is er ook. En vele, vele anderen Natuurlijk ook die, die, die, die, die, die motorraces en zo. Waar het allemaal een beetje mee begonnen is. En zo. Spectaculaire motocross. Okay. Kun je naar nou toe, als je tenminste meespeelt, met... Het, het geheime woord. woord. We hebben een woord, dat gaan we zo even bedenken nog. Oh, nee, ja, ja, ja. Hebben we in de steeds op bedacht, toch? Oh ja, we hebben al bedacht. Een geheime woord. Uh, als je mee wil doen, moet je nu eerst een merken. Ja, ik wil naar de Zwarte Cross. Dan uh, gaan we je zometeen bellen. Oh, zet even je naam erbij. Vinden we dat wel gezellig. Hè? En dan bellen we je. En dan gaan we zometeen jou dan, uh, de opdracht geven om iemand anders te bellen. Dat doen wij dan voor je. En uit diegene moet jij het geheime woord zien te krijgen. Zonder aan diegene te zeggen dat je op de radio bent. En dat je kaarten krijgt als het zo is. Als het lukt, man, man, man. Dan ben je er gewoon dan ben je bij. Gewoon als de man, kippen man. Man, man, dat je, Omdat je naar ons luistert. Dat vinden we ja, leuk. leuk. Die Precies. Die. Dat is het Dus uh, dat reden. is het dat Dus uh, sms maar eventjes heel snel. Maar vier keer drie. Maar eerst. Uit het raam. Nikki, Nicky. Het nou, moment nee. is daar. Oh, ik denk je wilt mij het raam gooien? Nee. Wat zeg nou, bedankt ja. nee, nee. voor je komst. En uit het raam. <laughs> uit het raam. Het moment is daar. Weet je nog wat je de vorige keer uit het raam geflikkerd hebt? Allemaal? Een, een laptop. Een laptop. Volgens mij was het een laptop. Ach, Ik zag vandaag een, een tweet van, van Chibbe dat hij uh, weer naar de afdeling ICT is geweest. Dus dat is alweer iets uh, serverachtigs op een ja. laptop. Nou, ik, ik heb maar één ding meegenomen naar uh, de derde etage... waar we zitten met de 3FM studio, maar ik kan meer halen. Nou, ik, ik vind zo ik, was, ik was vanmiddag bij de NPS. En ik zeg, waar is die eigenlijk? Ja, die is even, uh, die is even iets voor dingen... die is dingen voor uit het raam aan het halen beneden in de kelder. Ik moest zo hard lachen. Ik Mooi, denk, het gebeurt dus ook gewoon ja. echt. Wat goed. Okay. We lopen trouwens wel tegen een potentieel probleempje aan hè, met dit, uh, met dit ja. item. Uh, de studio gaat een paar etages lager zitten. Ja, het zou echt? goed kunnen zijn dat we uiteindelijk ah. van het jaar op de eerste verdieping zitten. Ja, ja, is is toch, dat ja. komt minder hard aan. Ja. Het is toch minder damp. Ja. Ja, of je moet eerst omhoog gooien ja, maar we, kunnen de, we kunnen dan natuurlijk op het dak gaan staan... van het pand waar we ja, in ja, zitten. Dan moet ook camera weer meekrijgen. Ja, maar dat gaan we regelen dan. En een oh, microfoon. Even ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. je de cameraman kijken. Jij ga je het bedenkt het maar gewoon een leuk idee. Dan doe je wel uh, technische dingen. Ja, ja dat ja, is ook zo. zo, zo werkt ik ben het gewoon bedenken en hij regelt het. laat het eerlijk zijn. Het wordt geregeld altijd voor je. Alles wordt geregeld. Dus ik, maak maar, al ik maak me, me helemaal geen zorgen over. Komt gewoon goed. Wat hebben we vandaag, Chibber? Het is een oude Ik pak hem even van de oude PC. Zie je wel. Het is weer zo'n PC. Oh, god ja. Laten we heren, uit Hij het... nee, is gewoon al in, in drie stukken. Ja, dat telt ook niet. Dat kan toch ook niet. Nou, mannen, dat dat is niet waar weer. is hij weer? Kippen. Nou, laat maar. Tot zover uit het raam. Leuk dat je er was, Nicky. Uit het raam. Ja, dat is niet leuk zo. Zo heeft Chibbe al het half werk voor mij gedaan. Dat ja, ja. toch ook een ongelooflijk... Uh, beter. je had nog meer, zei je, hè? Ik had nog meer. Ik Gaan Ga maar halen, oh, Dit mag oh. je wel naar beneden gooien, Nicky. Okay, al, als bal en als de de de extra. extra, extra, extra, extra ja. En dan All the Right Moves erachteraan. Wat een lul. dat ze het raam uitgelaten worden uit elkaar lazen. Hij pakt de pc en laat hem uit zijn handen Onvoorstelbaar. Ovorstelbaar. Nee, even kijken of we of Chip nu van het pad af kunnen krijgen. Want hij moet en een kandidaat voor, uh, voor het geheime woordregelen. Nou, dat redt hij niet, hoor. Dat redt hij niet. Nee, en hij moet uh, iets nieuws hebben gehaald voor het raam. We verwacht natuurlijk een uh, Ramani Bam Bam doorstart nu. En die krijgt hij niet. Nee, nee. Maar dus is het gelukt? Dit is, dit ja. is de ultieme test. Kijken of hij bekwaam is. Um, <tifiable> uit. Uit. uit. uit. uit. uit. Kan niet echt? Het leuke is, Nicky zit namelijk al vijf minuten op de vensterbank. Ja, die wil niks liever hele. Ik vind er ook heel uh, erotisch ja, Heel natuurlijk, heel natuurlijk na, ja, ja, zit ze in een vensterbank. Nu al beter dan die hele Playboy-sessie van... Uh... Zo, de slechts verkochte oh, Playboy wel, ooit, of was ja, het dus nou? Ik lees net de slechts verkochte Playboy ooit. Met Mensen willen hun reet er nog niet mee afvegen, dus kijk. Nee. Nou, nou. nou uh, er is weer één, uh, iemand anders die dat wil. Ja, wel, uh, uh, maar die was uh, ook meteen waar de foto's stonden. Uh, ja. Kijk je wel op slash... Vap die Vap hey, uh... Nou, het is zover of niet? Oh, we gaan eerst even de, ja, beveiliging, de beveiliging bellen. bellen. met de beveiliging. Die echt steeds laconieker over dit item denken. Ja, ja je doet het maar. Nou paard. ja, joh, gooi oh, me oh, wat uit de raam. Ik kan mij schelen. We kunnen binnenkort kunnen we alsnog die vaatwasser doen. Niemand die er het, geen ja. haan die naar krijgt. Nee. Hey, receptie NPO nee. met rap. Ja. Rap, Het zijn je Valt vrienden de van de derde etage. Ja. Er, gaat een, um, er gaan een fax en een computer uit het raam komen binnen nu en enkele luttele seconden. Dankjewel. Ga je hem vangen? Ja, ik ga hem bijna vangen. Dat is goed Rob. De grote pasboomshow herlegd. Dat ja, wordt hartstikke leuk. Daar weet je ervan. Daar. Hoi, hoi, hoi. Rob van de beveiliging. Rrr, nee, rrr, rrr, rrr, rrr. Zo jo. mooi is je aanbeeld Wacht even, wacht, we, we, we moeten er even, ja? Yeah? Wat gaan we eerst doen, Nicky? Wat komt er de, eerst? De, de, de kapotte per se. Van, uh, ja. ik vind ja toch leuk dat wie je met de regelmaat van de week een oude windows bak uit het raam gooien ja het is zeker de waar haalt die je bent vandaan hè nou zullen we er maar staat hij buiten? Eén, twee ja, hard, hè? kijk uit de oh, ik uit schaal oh, ik zie je zie het het bijna zelf uit het raam hè. Wacht, ik denk die van die zo wow. wow. Oh! ho yeah. uit het, het, het raam. raam en dan nu de fuck. hij doet het nog Hoor je het? De fax doet het ook werk fax gewoon. Zijn er al faxen? Ik heb echt een fax uit de ramen gehoord. Ja, dat is een fax. Mij is het onze oude fax die nooit uh, werkte? Uh, dit is de fax waar uh, Tom Blomberg nog een popnieuws op kreeg. Uh, wat was dat? Een uh, hondekje. Nee! Zeg dat ik me buiten te lullen? Hallo? Hey, Wacht, we gooien met een andere fax naar beneden. Zijn er al faxen? Fax fax fax fax fax fax fax Na, ik zie dat ze Dat kan niet lang duren. Kijk eens een fax. Ja, ze pakt hem stevig beet. Zijn er ook leuke... Nou, hij ziet er leuk uit, die fax. Zeker nu. Dat wel. Vol in de muzikale keuken. keuken. Nou, Nicky, uh, wat mij betreft... Uh, kan die uit het raam, hoor. Ga je gang eens gaan. Ja. Ja, Rob vindt het ook goed. Oh, hoor je dat? Oh, Rob beneden. Ja, hoor. Ik kom... Ja, hoor. Ja, Mooi. vond een uh, mooie... Rijftig. Even kijken of Rob... Uh, Rob, hoe komt die? Laat ja, die goed op! Ja! Ja hoor! Of jij nu een feit erop en een ja, ja. <laughs> feit ja. dan! Nou, ja, dat wordt niks. They'll be making sure you stay amused. They'll fill you up with drugs and booze. Maybe you'll make the evening news.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 Doe. De nieuwe single. Daarvoor drie op reis. Oftewel Stars and the Rise. Ja. Leuk dat wel luisteren naar de Rudy. Want die, die, heeft al die heeft elke week weer. Die zit elke week in de auto en dan heeft hij drie op reis. En dan, dan print hij wat lijnen en dan moet je zeggen waar je rijdt en dan zet hij hem erbij. En weet je dat ik pas dan echt ses, op de kaart. een week of drie snap waarom hij dat muziekje gebruikt? Omdat het uh, namelijk om uh, het ook op programma TV. drie op weet reis zit. zit ook dat muziekje. Zit ook dat muziekje. Dus elke keer als je Stars and the Rise van Just Jack hoort dan denk je heel even aan Rudy. Hé hey Rudy? Ja. Rudy, Rudy? Ja, of een ja. Floortje. <laughs> Ja, maar, die, maar die, die, die. die doet de tv. Die doet de tv. Of de en Labrie. Dat denk ik zelf. Wel. Nee, dat denk ik ook aan. Oh. 3 en present. <lacht> het Zwarte Cross Festival. Ja! Het is tijd voor de kaartjes. Die kun je winnen voor een zwarte cross. Het gaat weer plat vinden. En we hebben natuurlijk weer een fantastisch geheim woord daarvoor in het leven geroepen. Namelijk het. Geheim woord. Oh, ja, daar kom je nou mee. Het extra weekend. Die bedoel je. Die bedoel ik. En dan gaan we spelen met uh, Marloes Davina uit Ersken. Uit wat? Enschede. Oh, dat is Enschede voor uh, Eens, mensen die al uh, wat langer daar wonen. Ja. Marloes? Ja? Ja, toch, gelukkig. Ik slok al. Marloes. Hey, ben er wel. Ja, nee, Lees, je is zo stil. Wat joh. wil jij een najaar gehad hebben, Marloes? Uh, oh ja. Met die plaat die over je naam gemaakt is. Oh ja. Oh, Marloes, oh, ja. ik wil met je onder de douche. Wat zou ik oh, al oh, verschrikkelijk oh, lijken. Oh, zo ja. erg. Wat is nee, dat? Marloes, kom met je onder de douche. Hola, la, ho, la, ho. Bedankt. Ja, sorry Marloes, dat is ja, dus maar ook Maar je zal erg. toch Ritsie P heten, dat je ook last met z'n tweede. Ja, Ritsie P. Ritsie P. Oh. Of oh, in Enschede, Enschede noem je altijd pluskut. Ja, inderdaad. In de carnaval, ja. ja. Alleen met carnaval, nou. Oh. Nou ja. Even ga nee, daardoor nee, okay. hoor. Even, even, even. Heb je nou de plaat erbij? Ja, dat ah, toch, even want dat is toch sneuwoorder. Hey, Mandus wil met onder de douche. Ho, ja, ho, Kijk naar Kijk ik zie jou. De rest verstaan hey, we niet. <tied> ho, ja, ho, ja, ho. Ik vind dat ik nu die kaart al verdiend heb. Vind ik ook. Je gaat naar een zwarte kaart. Nee, nee, nee. Nee, hey, luister, die kaarten krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Nog zo'n kut laten beluisteren. Ja, ja, ja. ah, Scootia ja, mi amor. Scootia ja, mi amor. Chippen <laughs> ja, zijn nummer in, dames en heren. He. Onvoorstelbaar. Even een klein momentje dit, hoor. Ik vind het leuk. Toeters. Zelfs Nicky kent hem. Ja, hoe is dat, hè? En ze kan ja, dan, het dansje houden. je en heren, Scootia mi amor. Ey, Tú sabes lo, lo que yo quiero, quiero ser un miedo, no te pido por favor, no entrar como un to yo no vete, estresos poco loco, <tose> que sí, que no, que nunca tú lo que quiero y no lo dices, que sí, que no, que nunca tú decides, tú lo que quiero y no lo dices. Marloes. Nicky van der ah? Ja. Hier uh, van present. Het dit over. Kom eens even, even, even de neus dezelfde kant op. Even één lijn. Eén lijn. En we gaan even recht op het uh, hele gebeuren af. Namens weer kaarten voor Zwarte Cross door het geheimen wordt. Bank... Ja. Marloes. vind Hallo Marloes. Marloes, oh, Marloes. Ja. Ja. Hallo Marloes. Ja, hallo jij hier gezellig. Wie gaan we ja. bellen? Mag ik dat zeggen? Ja, wie ja. gaan we bellen? Johan. Johan. En wat is Johan van je? Johan is een vriend van mij. Zo een vriend. Nou, ja, nou ja... Ja, Een projectje? Ja. ja. Oh, je zit ja. wel eens op zijn gezicht? Nou, nou, nog niet. Maar stel, stel dat je nu eh, zou nog winnen... Nog niet, hè? Dan zou graag je graag met niet. hem... Uh, wil ja, dat, zou, dat zou wel leuk zijn, ja. Ja, ah. lekker brommen Maar hij, hij begrijpt mij normaal wel goed, dus ik hoop eigenlijk dat hij dus daarom het nou, geheime woord gaat raken. vanavond begrijpt hij er niks van, nee, hoor. Nee, nee, je je nee, weet nee, wat het geheime nee, woord is, toch? Ik niet. Dat gaat niet worden, Ik Je kent het geheime woord, van alle duidelijkheid. We hebben het niet hè? Ja, ja, mag ik hem okay. nou maar op zeggen? Nee! Nee! Oh, nee! Oh, oh, nee. kom op! Hey, Marloes, ik heb het je echt 85 keer uitgelegd. Nee, nee, nee. Ik zeg hem nog niks. Ik zeg helemaal niks. Ze doet toch niks, hier. we doen ons rustig. Nee, maar ze, ze zeg, mag het woord nu zeggen. Ja, dat uh, is ja, jullie toch een zijn leker. toch nog niet aan het bellen? Ja, nee, oh, maar nee, ja, maar... wat? Nee, woord. Bam, bam, we gaan nou, nu we gaan. wel bellen met Johan. Ja, ja oké. Okay. Dus uh, wij zeggen niks meer en... Uh, ja, we zijn mee. Oh, dan nee. is het aan mij. Ja, en je mag ook niet zeggen dat je op bent, je kent het allemaal wel. Oké. Okay. Succes, hè, Marloes? Dankjewel. Met, met je douche. Ik vind het een chaotische uitzending. Ik ook. Het is al bijna tien uur. Zo hoort het. Hey, ja, In met Hallo. Hoi. Hi. Al. Hi. Sorry dat ik zo laat bel. Oh, hi. Nu hoor ah, ik dat. Nou, paard. Ja. Oh, god. Oh, wat, ik wat heb ben je? een vraagje. Jij moet mij even helpen met een, met een woordrader. Ik kan Hoh? er niet uitkomen. Wacht even. Ja? Je kraakt. Huh? Echt, dat kan niet. Ja. Nou nog? Ja. Nee, nou niet meer. Okay. Ja, wel weer uh, Ja. Nee, maar help eens even, hè. Een ander woord voor aan is... Uit. Nee, huh? een ander woord voor aan. Even, ja, ja, onthouden. Oké. Okay. Ja? En dan moet je, daarna moet je even, als ik jou een map geef, geef daar eens een ander woord voor. Een ander woord voor? Als ik jou een map geef, als ik jou nee? een klap geef, dan doe ik jou... Fijn? Nee. Wacht even, want die herrie staat zo hard dat ik hoor jou heel uh, vaag tussendoor. En wie ben jij? Hé? Hey? Hé? Ik ben John Maker. Nee, Hé, we hebben een trio-gesprek hier. Ja. Oké. Okay. Karin, ik heb het gewoon even met jou. Weet John, je kun we... je zo terugbellen? Ja. Ik heb geen idee wie je bent, maar bel mij zomaar terug. Laat hem maar ophangen. Oké. Okay. Doeg. Ja? Hé, hey, maar Karen. Ja, een ander woord voor slaan of meppen. Nee, nee, nee, nee, nee, dat eerste woord. Nee, aan Ander woord voor aan. aan? Nee. Tegenovergestelde van aan is? Uit. Goed zo. Onthouden. Dan heb uit. je dan Als ik jou een map geef, wat uit. doe ik dan? Dan doe ik jou? Wat gaat het dan? Nee? Ik ga niet mee Wat Die mag Remco niet? Die mag niet? Schoppen? Ja, ga verder. Maar dan met de hand. Uitslaan, bijten, heel goed, krabben. Heel goed. Nee, nee, nee, nee, die eerste. Uitslaan. Dank je En dan you. met een. Met, met, met een letter T erachter. Zeg het hele woord dan eens. Uitslaan. Ja! Ja! ja! ja! Ja! ja! ja! Kosteet, Ik kan al bijna niet verstaan, gaf. ga maar door, dacht Oké, doei, in De normaalste dag de wereld. think about it. I've been to London, I've been to Paris, and I'm wet there in Tokyo. Tokyo. Wanna yeah. be De lenteplaat blijft het, het Kijk, Wat een goede plaat. De Bob. B.O.B. en Bruno Mars. <lacht> not none new. Not none new. Oh, nee, jongens meisjes, het is over deze aflevering van een extra weekend. Het ja, is Het uh, is wel weer 9 april. Het wel weer 9 april. Ik heb nog een werpster voor chippen. Hé joh, ja. hey, flikker op met die werpster <laughs> van je. moet jij zeggen, flikker op. kom zo meteen met ja, mijn ster eraan. De gast vanavond was... Nikki. Ik wil ook een ster. Ben oh, jij ja, een ster? Jij bent ja. een ster. Oh. Ja, maar ik heb er ook eentje gevonden op de grond. Dat is leuk. Ik geloof dat ik nu een ander onder heb gaan snijden. Um, succes met de clubtour En met je lancering van je compactdisc? Ja, zeker. Ja. Kom je nog van, een wel, wel langs op de 3VMW's eigenlijk? Ja, ja, ik ben er gewoon bij. En wat nou als ik toevallig dus... op de hoek sta met een glas champagne? <laughs> Neem je nou, dan die er van me aan en giet je die leeg? Uh, ga ik over nadenken. Ja, het zou kunnen dat ik gewoon dat doe. Maar ik vind het ook wel leuk om juist uh, die uitdaging toch uh, door te zetten. Ik ben zo gedreven Een jaar opgeven. geen alcohol. Wat uh, is wel heavy hoor. En en het slaat nergens op. mij. Je, vri je vriend is uh, helemaal gestoord. die wordt helemaal gek van. Die <laughs> ja. giet er net 18, 18 pils in. En die denkt, ja, uh, nou, god jure man, nu man. Jullie zitten in de eerste maanden van een relatie. Dan zou ik die moeten uitmaken. Dat is pas na de, na, de hand. Het, het komt pas na nee. zeven jaar. Ik verhaal dit. <laughs> uh, na tien een nieuwe aflevering van... De nee, Rooney! Uh, hij heeft het te gast. De Mad thrift. En die hebben een pizza op. Zo, nou, dat was een. Hé, is hij goed gevallen? Hij is goed gevallen. Want je hebt zo'n zo stigma-kleine hey, heb pizza's... Ja, uh... Ik durf nooit meer pizza te eten die gemaakt is.